Kom. U luistert naar Vrijheid Radio. Stelz Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer een aflevering van Vrij de Radio. Laten u luisteren. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met de volgende deelnemers. Rick, Peter, mijn naam Jola natuurlijk, als het but not least. Uh, Yoshi. En uh, ja, laten we beginnen met uh, ja, allereerst... Heb jij je biertje al op, Joshi? Uh, dat biertje heb ik nog niet geopend, nee. Nee, dan, dan hoor oh, je nee. het zo meteen. <laughs> Welk biertje heb je precies? <laughs> <laughs> en de mochtse briet, hè? Oh, die is fantastisch, man. Dat is niet de spicy, Ross, <laughs> hè? Welke, welke heb je? Nou, dat hoor we zo meteen, want daar hoort nog een bericht bij. Nou. Uh, nee, Goed, laten we beginnen met uh, als eerste de officiële mededeling dat volgende week, als alles goed zit, hebben we um, um, um, John McAfee in de uitzending. Dus uh, dat is volgende week. En uh, als alles mee zit, hè, want je weet met, uh, met uh, John McAfee nooit, het <laughs> kan alle kanten op gaan. Als hij niet weer de grens over moet vluchten. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Uh, goed, uh, we beginnen met uh, gasten over de bitcoins en de staatsschuldmeter. En uh, laten we beginnen uh, met. Uh, heeft iemand het goud of de bitcoins ja. of de olie toevallig? Olie is uh, 47 dollar. Iets aardig gezakt met de uh, uh, enorme beurscrash. Uh, oh joh. Vorige week. En uh, goud was ook even in elkaar geknald. Maar ook weer zo hard. Uh, net zo hard omhoog gegaan naar 1638. <coughs> Dat zit nog steeds zo rond, de, hmm. rond de record in euro's. Maar dit, het idee is dus dat die beurs nu gecrifst is vanwege coronavirus. Ja, maar het is meer een aanleiding denk ik hoor. Het is natuurlijk toch al een, een behoorlijk kaartenhuis met enorme schulden en zo. Mm. Dus ja, en, het, en het was al enorm lang was het omhoog gegaan. Dus uh, daar verwacht je wel eens dat er een keer wat misgaat. Maar mm. dat, het, dat het meer een aanleiding is. Ik verwacht eigenlijk niet dat... Uh, ja, als ze daar een geneesmiddel voor vinden, dat het dan gelijk uh, al opgelost is. Ik weet niet of jullie wel eens naar Kees de Kort luisteren van BNF. Heel lang geleden wel eens, ja. ja wel ja. Nou, ik luisterde er ook wel eens naar. Dan kwam ik van de week door een artikel op uh, biflatie.nl, Ik weet niet of jullie die website kennen. Nee. <tus> Financiële website, die volg ik al een tijdje. Niet dat ik het nu echt alles lees wat erop komt, maar ze hadden nou een. Drie luik over pensioensparen. En dat is nou toevallig. Ik heb uh, ooit eens een keer een billboard langs de A4 neergezet. Wilt u wel een pensioen? Spaar dan e hulders Dus mm. ik vind, pensioen uh, is voor mij de reden dat ik ooit met cryptogeld begonnen ben. Want waarom heeft een Nederlander eigenlijk cryptogeld nodig? Niet om een pakje kauwgom af te rekenen in ieder geval. Weet je wel. Dus uh, ik, ik heb in cryptogeld altijd het pensioenverhaal gezien. En dan nou ben ik totaal kwijt waar ik over bezig was. Yes. Kees de Kort, BNR. Oh ja, Kees de Kort. Er stond een artikel over Kees de Kort op bieflaats.nl. Die linken zij dan meteen. En dan had ik hem aangeklikt. En toen was ik weer ergens anders gaan kijken. En dan loopt hij dus al die afleveringen van heel de week af. Nou, en Kees de Kort, die praat bijna iedere dag nu over het coronavirus. Die is er heilig van overtuigd dat er een verhaal verzonnen moet worden. om oh, maar een crash. Want de crash, die moet er komen, volgens Kees de Kort. Dat zegt hmm. hij altijd. Dat zegt hij al jaren. <lacht> dat is heel, maar... Zijn verhaal is dus dat het coronavirus het perfecte uh, excuus is. Dekmantel is. Voor, is de... Ja, dekmantel is. Er is ook wel een hoop problemen in zekere zin, omdat de, de, de aanvoer van nieuwe producten nu stop staat. Omdat in principe heeft het Westen nog nergens last van. Want nu liggen alle warehuizen, alle pakhuizen, die zitten nog vol met inventaris. En die kunnen ze allemaal nog verkopen zonder dat er problemen ontstaan. Maar doordat die Chinese steden allemaal zijn afgesloten van de buitenwereld, werkt er dus ook niemand meer. Ja, er komt niks meer uit die fabrieken waardoor uiteindelijk alles ja, en, uh, leeg komt. Er. Ja, en, en daardoor kan het uiteindelijk wel de economie aantasten. Want als die goederen dus niet meer naar Europa komen, dan kunnen ze in Europa niet meer doorverkocht worden. Nou, en dan stagneert het wel. Maar dan zegt Kees de kort dus over drie maanden, dan gaan we pas echt lekker de corona voelen, zeg maar, in de economie. Want dan stopt de toevoer van nieuwe producten. En ja, dus maar je krijgt uh, natuurlijk altijd nog dat effect wat er nou ook weer gisteren gebeurde. Dan komen de, de Amerikaanse centrale banken noodbijeenkomst. En dan doen ze gewoon even de rente met een half procent op laag. Hè. Wat, yep. een, wat een hele hoge, ja normaal doen ze maar met een kwart procentje tegelijk. En nou een, een keer een half procent. Ja, <coughs> en Trump voeg gelijk alweer om meer, nog meer renteverlaging en nog meer easing en nog meer gelddrukkerij. Want hij wil wel die beurzen boog zien gaan. Terwijl ja, dat zijn twee krachten die tegen elkaar inwerken. Aan de ene kant uh, de overheid die bezig is de economie te nationaliseren met hun geld per. Aan de andere kant de enorme ja, angst over uh, ja, een recessie of een depressie die, die uh, aan ja, die hele ziekte samenhangt. Dan. Ja. Het is echt een gek voor woorden natuurlijk dat een land als Nederland, uh, ook al heeft het natuurlijk zijn nou ja, betrouwbare status van alle landen in de wereld, dus, Nederland toch wel een van de meest betrouwbare denk ik, maar um, die kunnen nu dus op een negatieve rentevoet lenen. Ja. Dat slaat eigenlijk nergens op, want dan zouden ze altijd, zodra dat het onder de nul zou komen, gaan zij, moeten ze eigenlijk, financieel technisch gezien, hun hele staatsschuld gewoon overrollen. Dus hoe kan, een, hoe kan het ooit naar beneden onder die nul gaan, want er is, dan zou er zoveel vragen moeten komen automatisch naar schuld, dat begrijp ik gewoon niet. Het dus hele ja. rare met die negatieve rentes is dat, er zijn, dat zijn obligaties waar je eigenlijk gegarandeerd op gaat verliezen, dus dat, ja, ze, ze kosten nu bijvoorbeeld... Uh, ja, maar als uitgever niet? Nee, nee, nee, als je hem koopt, ja. ja, ja dus dus hoe kan je... Nederland het nou onder de 0,1% laten komen? Want dan zet je toch 10.000 miljard op de 0,1, om het maar zo te zeggen. Van Nou, ik geef ons maar geld, ik bedoel, uh, ja... Ja nee, dat zou, zouden kunnen doen, Ze zouden overheid een heleboel geld kunnen lenen en uh, daar kunnen ze dan op verdienen zeg maar. Zelfs als je het dus, ze hoeven het alleen maar te stallen en verder niks. Ja maar je kan het nergens stallen. Ja hoezo niet, ze hebben het toch. Ja, maar ze wat... Als het tallen, ze het zelf stallen dan gaat het ook weer tegen negatieve rente, ja, okay. ja. Ja, ja, ja. Dus of je moet het contant opnemen en er ergens een leggen, of leggen ofzo. Uh. Ja. Verleden gesproken, de Nederlandse staatsschuld staat op 391 uh, miljard in het rood. Hij ah, is weer ja, gedaald, hè? Ik zal ook oh, nog even zeggen ja. dat de bitcoin op 7.864 euro staat. Ja, en de afgelopen week heeft hij een beetje gepingpongt gepingpong tussen dat getal en uh, de 81.000. Uh. Ja, en ik heb deze week mijn bitcoins voor 8220 euro verkocht. Dus oh, daar hebben de, niet... de applaus weer uh, op gezet. Ja, ja, ja, ik heb weer een hele berg papier. Oké. Okay. Um, hebben we hier nog de marwan index uh, die... Oh jongens, die staat op 84.88. die blijft ah. maar laag aan. Hè? Hij zakte, ja. Er bestaat ja, nog wel een heel berichtje over ook. Maar uh... Joshi, ja, ja, ja. waarom heb jij ze verkocht? Heb je geen, uh, geen fiducie meer in? Hey, of... Ik zit in de psychedelica, nou, hè? dat is de volgende hit. Oh, okay. Dus ik heb het allemaal omgezet in paddenstoelen. <laughs> Oké, okay, als mensen willen kopen, waar moeten ze dan nou wezen? Nee, hey, je moet het niet kopen. Je moet het niet ja. kopen. Er staan van die kaarten online. Toen het in Nederland zijn die paddenstoelen geïllegaliseerd, nadat er een paar van die toeristen met ecstasy en alcohol en wiet, oh ja, en ook een klein beetje paddenstoel, uit de raam waren gesprongen en waren overleden. Toen hebben ze gezegd, laten we die paddenstoelen maar eens illegaal gaan maken. En toen zijn er in Nederland zijn er allemaal mensen met sporen van die Magic Mushrooms in de bossen gaan rondlopen. En dat hebben ze allemaal gemapt. Nou weet ik niet exact waar je die map kan vinden, maar die is gegarandeerd op het internet ergens. En dan moet je dus in het seizoen van de paddenstoel, moet je in die regio's gewoon in de bossen lekker in de natuur gaan lopen. En daar kom je ze dan gewoon tegen. Dus eigenlijk is het hele bos illegaal nou? Ja, nou ja, hetzelfde als dat planten, ook door sommige mensen illegaal gevonden worden. Je kan proberen natuurlijk om een levenslange gevangenisstraf tegen die paddenstoel te dreigen, maar over het algemeen is fungus daar niet gevoelig voor. Ja, ik bedoel, het was dat was naar aanleiding, ik weet nog wel, er waren Spaans, Spaanse toeristen, er was van dat memo, dat museum in Amsterdam, vanaf dat dak naar beneden gesprongen, en dat zou dan ze zouden onder invloed van paddenstoelen zijn geweest. Maar sowieso. Nee, maar dat was veel iemand meer die onder invloed van een paddenstoel. Ja, maar iemand die onder invloed van een paddenstoel gaat springen. Dat vind ik best wel knap. Ik weet niet of je dat uh, wel eens genomen hebt. Hm. <laughs> maar nou, dan ben je, je niet geneigd om te gaan springen. Maar het en kan ik... ook zo zijn dat het gewoon was omdat het Nemo Museum zo ontzettend slecht was. Dus ja, uh, het, uh, Eigenlijk moet dat Nemo Museum verboden worden, denk ik. Ja. Ik dacht dat dat zo'n praktijkproef was uit het Nemo Museum. Ja, ja, ja het gaat natuurlijk allemaal over zwaartekracht en over natuurkunde en zo. Er was ook iemand die dacht, nou ja... Ik ben Peter Pan. Hij dacht dat ik kan vliegen. Ik ben Peter Pan. Ik denk dat je rare tripdingetjes wil vinden dat je in Micropia nog wel terecht kunt in, uh, bij Artis. Uh, ja, hebben ze daar ook uh, corona's in, in Micropia, denk je? In nou, dan zeg je nou, hè. dan zeg je nou, die corona, die, die lacht, die is... ...schijnt dus in de buurt van Wuhan in een of ander onderzoekscentrum gelegen te hebben. Ja. Ja, ja. En het verhaal is dus dat hij vanuit daar de buitenwereld in is gekomen. En dat het allemaal, allemaal door Bill Gates gefinancierd is. Nou, dat weet ik niet, hè? Ja, dat, de... <laughs> Bill Gates heeft in ieder geval een conferentie gefinancierd... ...om, uh, om een simulatie te doen van een, een ja, ja. pandemie door een coronavirus. Ja. Maar uiteindelijk is het gewoon een griepje... En gaan er iedere dag mensen dood aan het eten van McDonald's eten? Yep. Dus ja. Dus ja. Ga je daar direct aan dood? Zo? Nou, na een McDonald's, na een Big Mac, zo Er was op. dus iemand en die. Uh, die nou, ik ga nu een verhaal verzinnen, jongens. Laten <lacht> Laten we hebben <lacht> Laten Laten het nou toch over corona. Uh, Josje, dan kunnen we net zo meteen met jouw bericht beginnen. Ja, kijk kun <lacht> je gelijk even je een biertje. Ja, eventjes de, het uh, coronabericht van de week. Het is hier ook... Het, de corona breekt mij uit. Wacht even. Want, is de Serbia uh, er ook uh, een last van? Ja, ik heb er hier ontzettend... Ik heb er hier voor 0,33 liter last van. <laughs> uh, er is deze week in Spanje. Uh, nou, dan moet ik hem er zelf bij zoeken, zeg. Dan ben ik hem weer kwijt. In dus, Spanje was er een, is er een... een dame die het oudste beroep uitoefende ter wereld. Ja, was een bordeel. En dat werd... Uh, volledig geïsoleerd of in quarantaine gezet, alle bezoekers, want er was een uh, prostituee en die had corona. Oké, okay, en dan doen we niet dat vloeibare? Nee, nee. Oké. Okay. Hier staat hij. bordeel in Spanje in quarantaine, uh, 86 cliënten in quarantaine, nadat het prostituee coronavirus blijkt te hebben. Maar gaan die cliënten zich dan inhouden? <laughs> Maar een beide dure rekening aan het tijd. Dan ja. zijn we het met elkaar in een ruimte. Ja. Voor die enorme dure drankjes daar. En als je, en je een glaasje water naar, dat is 10 euro. Ja. Ja. Oh, wat jammer, jongens. Ik heb hem niet vlug genoeg gelezen, want dit is een soort uh, speldbericht. Oh. Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Heb jij in ieder geval een excuus om een corona ja. over te trekken? Nou, het is in ieder geval, het bericht is viraal gegaan. Dus dat is wel leuk. Ja, letterlijk. <laughs> nou goed, dan gaan we even naar de Bitcoin berichten. Um, ja, ja, Bitcoin natuurlijk. zijn weg bij het overlijden. Tenminste, als je je, je je sleutels niet in je testament zet. Ja, wat mooi hè. Met, uh, Dat zorgt wel voor deflatie. Ja. Gemeenschappelijk. Mm -hmm. de gemeenschappelijke nou, delen. We hadden er al een keer al over, je. En ik dacht nog toen ik dit las van... Uh, moet je dan niet zoiets in je testament zetten ook of zo? Dan kun je Geen best een uh, geld mee doorschuiven. Nou, je moet het juist niet in je testament zetten. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, maar dan offer je je op voor de samenleving. Nee, je moet het gewoon uh, aan iemand geven zonder dat het officieel is geregistreerd. Oh ja, ja, ja. Exact. Oh ja, ja, ja. zo'n informeel testament, ja. Ik geef het aan jou. Ja. Als ik dood ben, nou. dan mag jij deze private keys gebruiken. Maar die persoon heeft dan weer een probleem om uit te leggen waar dat vandaan komt. Nou ja, dat, dus dat, dat is alleen komen. maar zo in bepaalde landen. Hè? Dus denk... Dat is niet overal uh, dat het een officieel financieel instrument is of het belast wordt of zoiets. Je kan ook nog anoniem naar local.bitcoin.com gaan. Hm. En daar gewoon met iemand uh, vragen van... Uh, heb jij cash, dan krijg jij van mij uh, deze hoeveelheid bitcoins. Er hangen allemaal belastinginspecteurs rond Nee, nee, want het is een één op één uh, iets, hè. Er zit ook geen tussenpartij tussen. Dus... Nee, nou, ja, maar dan kan ze er alsnog vanuit de Belastingdienst die deal maken met jou. Ja, ja. ja laatst in Amerika heeft de overheid uh, zich uh, <coughs> voorgedaan als iemand die een klusjesman nodig heeft. <coughs> en die hebben 160 klusjesmannen. Hebben ze gecontracteerd. En ja. daarna allemaal uh, beboet vanwege het werken zonder license. Oh, Oké. Okay. Uh, oh. uh, bij local.bitcoin.com heb je wel een reputatie uh, dingetje. Hè? Dus als, je, als mensen tevreden zijn, dan krijg je ja? een vijf uh, ster of zoiets. Ja, dat is wilde, dus als ja. jij een uh, belastingcontroleur bent, ja, dan zul je nooit verder komen. Dan mm -hmm. zul je dat nooit krijgen. <laughs> dus ja. Maar ja, goed... Uh, ja, we kunnen er nog meer over zeggen over dit bericht Nou ja, ja je ja. moet het in ieder geval niet in de viskoffer bewaren, toch? Oh, ja, ja, dat, dat is de volgende <laughs> Ik vind het nogal wat dat een telegraaf dit plaatst. Hè, het is in zekere zin dus weer een negatieve uh, trendsetting, of hoe zeg je dat? Want ze zeggen dan, uh, je bitcoins zijn kwijt bij overlijden. Nou, uh, er is juist helemaal niks kwijt, want je bent het kwijt als je je erfbelasting gaat afbetalen. Ja, dan ben je er ja, langzaam maar zeker komen er dus zulke informatieve berichtjes over bitcoin, in plaats van dat er een bommelding uh, is gedaan en dat de, dat de dader uh, losgeld eist in bitcoins, komen er dus ook wat, nou ja, iets informatievere berichtjes. Dit is dus, uh, nou ik denk dat het minder dan 100 woorden een bericht is. Het is eigenlijk alleen een kop, verder niks. Ja. Uh, maar als je geld erin, hebt. Oh, oh, wacht sorry, het is een premium bericht. Ik kan maar een stukje lezen. Dat is de... ja. okay. uh, maar, maar je hebt ja. ook mensen die, die hun cash ergens uh, bewaren, weet je wel, met de belanden op de vuilnisberg. Ik uh, nou Ja. Uh, ja. Dus ah, maar het is denk ik ook meer gelijk in... afvlodden met die treintjes, toch? Wat, ja, ja, ja, ja. wat, wat <laughs> betekent dit voor de koers van Bitcoin dat dit soort berichten nu weer op deze manier in de krant komen? Nou ja, de mensen die, die het al gebruiken, die, die zullen er schijt aan hebben. Die hebben weer wat uit te leggen aan hun kennissen die dat in de Telegraaf lezen. En die denken, hé, weer een argument tegen bitcoin. <laughs> en, uh, ja. Ja. Maar ik denk ah. dat, we, dat er heel veel mensen <coughs> zijn uh, ja, uh, die zullen zeggen, hebben jullie de bitcoins van opa geërfd? En dan uh, op, de, op die vraag zullen antwoorden, nee, de, die zijn helemaal kwijtgeraakt. Ja. Uh, ik vind ja, maar het wel knopper. Een graafjournalist die zegt, well, we hebben hier een groot probleem te pakken. Maar... Ik, hoeveel opa's zullen bitcoin hebben? Ik bedoel, volgens mij van, van alle mensen boven de 60 plus, zullen er een handje vol zijn en John McAfee. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Ron Paul heeft ook bitcoin. <laughs> maar daar houdt het een beetje op, denk ik. Wij, uh... Nou, we kijken er ja. niet op dat veel programmeurs al wel... Wat hogere leeftijden hebben hoor. Ja, ja. Maar ja, die hebben dan uh, allemaal Apple-aandelen. Daar hebben we het over uh, Wozniak en... Uh... <laughs> dat weet ik nog ja. niet. In ieder geval, uh, bij deze proosten we dan maar op de corona. Oh nee, dat hebben we al gehad. <laughs> oh, hm. Maar uh, waar er nog eentje liggen? Hm. Uh, ja, in Duitsland uh, ja, is er ook ja. wat aan de hand met de cryptomunt. Die hebben een bepaalde status gekregen. Ja, ja, dit is eigenlijk voor de libertariërs onder ons een slecht bericht. Ah, ja, een degelijkheid. Nou, wat, nou ja, wil jij het vertellen? Nee, doe maar. Ja? Nee, nou, doe maar wat, wat, wat, um, wat ze in Duitsland gedaan hebben, is het, ze hebben het geclassificeerd als financieel instrument. Ja, in Australië hebben ze het eerder al eens geclassificeerd als een beleggingsinstrument. Dus de landen weten ook niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Uh, maar dat het nu die status heeft in Duitsland, betekent ook dat ze daar belasting over kunnen gaan heffen. Maar mm. <coughs> ja, ja, dus doe dat doen ze in Nederland al. Ja, precies. Ja, dus Kijken. Duitsland misschien een beetje achter wat dat betreft. Maar ze, ze zeiden ook dat ze dat gedaan hebben om, uh, om witwassen te voorkomen. Oké. Okay. Dus ja, het, uh, want, dan, want dan is het van als jij financiële instrumenten handelt met iemand anders, mm. dan uh, ook dus als je local.bitcoin.com of zo uh, gaat, uh, iets gaat verkopen, dan ben jij strafbaar waarschijnlijk. Hmm. Boven een bepaald bedrag uitgaan. Nou ah ja, als je er geen belasting over betaalt. Nee, daar gaat het niet om. Uh, als jij een transactie doet boven de... Uh, ja, de regelgeving veranderd dus. Maar ik weet het bijna zeker dat het 15.000 euro is. Hmm. Boven de 15.000 euro. Dan moet jij de identiteit vaststellen van... degene de met partij. wie jij die... Ja, van de tegenpartij. Ja, Inzeker ja eigenlijk wel, ja. Ja, ja daar gaat het denk ik meer om. Want op zich, als je iets verkoopt of koopt aan iemand anders, hoeft daar niet per se belasting. Als het, als het een ja, geldproduct is of zo, hoef je daar geen btw over te uh, betalen of zo. <kijf> maar het punt is alleen dat ze inderdaad willen dat als ze een jaar later nog bij jou komen, zo, wie was dat? Dan moet jij dat kunnen achterhalen in jouw administratie, want anders dan uh, is het afwaarding. Nou ja, ik denk dat ze ook vooral willen weten waar al dat vermogen uh, ja. zich bevindt, zeg maar. Ja zodat ze er uiteindelijk alsnog belasting over kunnen hebben via vermogensbelasting of zo. Ja. Ja. Door deze uitspraak komt er dus eigenlijk een duidelijkheid dat er bijvoorbeeld geen btw geheven gaat worden over bitcoins in Duitsland. Want het is een financieel product. Dus uh, net als bij goud is het, er dan geen btw in. En misschien is het ook wel leuk om erbij te vermelden dat in Nederland gisteren de eerste kamer heeft een eerste lezing Ontvangen moeten mij. Ik weet niet hoe die dat zegt in dat ding. maar was in, de, in de Eerste Kamer is een wetswijziging. Uh, die al door de Tweede Kamer is goedgekeurd, is, wat gaat over uh, know your customer van crypto geld, om maar even zo te zeggen. Het, het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Um, dat is gisteren in de Eerste Kamer behandeld. En daar gaan ze als het goed is, ik weet het niet exact. Maar ik heb de samenvatting heb ik dan eerstekamer.nl en dan kun je daar de artikeltjes bij zien komen en, en als de Eerste Kamer dit dus ook goedkeurt, dan hebben we in Nederland een van de strengste wetgevingen ter wereld met betrekking tot crypto, dan is het zo erg dat je voor iedere 50 euro transactie iemand zijn bankgegevens en naam en eh, kopie, paspoort en zo dat het nou, je, je, je. eigenlijk dan eh, 50 euro maar, ja, maar kan, ja, dat dan is, kun je ook geen enkele bitcoinautomaat hebben die anoniem is. Dus. Die 50 euro die staat dus niet als hard getal ergens opgeschreven. Maar dat is eigenlijk de, de, de, de, de, ja, waar het in de praktijk op neer gaat komen. Als jij meer dan 50 euro gaat doen, dan, en dan, dat is nu bijna overal al. Hè, als je dus op een bitcoinmeester.nl met je ideal betaling wil beginnen, of uh, Bitonic, laten we die maar even noemen, die is nog groter. Als je BitTonic bitcoins wil kopen met, uh, met je bankpas, dan kun je dat met 20 euro nog doen. En dan kun je met 20 euro een tweede keer ook nog doen. En misschien een derde keer ook nog, maar dan houdt het wel op. En dan zeggen ze, u moet nu 1 cent sturen met een zescijferige uh, code, waarin je schrijft, ik koop bitcoins en ik weet wat het risico daarvan is in de omschrijving. Nou, en dan, uh, Zo? Ja, zoiets. Dat was in ieder geval uh, 18,5 jaar geleden toen ik er ooit een keer mee begon. Maar, dat soort uh, teksten moet je er dan neerzetten. en ja Kijk, die bedrijven zeggen dan... het is de wet. Hè? En ik vergelijk dat dan met iemand die zegt... ja, ik heb ze alleen maar op de trein gezet. En je bent gewoon... Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, en, en je bent gewoon aan het deelnemen... in georganiseerde misdaad. En uh, die beurzen zijn soldaten. Dat zijn de... of ja hoe zeg je dat? Weet je wel? Dat zijn de uitvalsbasissen... om het maar zo te zeggen. En als je die helemaal... In lockdown hebt, en, en je hebt ze allemaal zo bang. We hebben dus, ik zal er even flink op af gaan geven, want dit is ook weer een. We hebben tekort, dus eigenlijk kan het niet. Maar er is dus een Nederlandse beurs, die heb ik. Dit jaar hebben we met iGulde gulden daar een hoop duizendjes naartoe gebracht, zodat we een euromarkt zouden hebben. Sinds dat dit bericht naar buiten komt dat de Centrale Bank een uh, nieuwe leidraad gaat uitbrengen. Zijn dus mensen als, een, ik zal het even noemen, guldertrader.nl... Uh, ...zijn dus vanaf het moment dat een bank zegt dat de regels veranderd gaan worden... ...zijn die in totale angst. Uh, zeggen die tegen iedereen van, oh jongens, nu gaat het helemaal verkeerd... ...want dit kan, nooit meer, uh, dit kan ik nooit meer bovenop komen. en Ja, totaal karakterloze figuren die dus uh, in hun broek schijten... ...zodra dat de bank gaat zeggen van, er gaat misschien iets gebeuren... Uh, dat zijn nu eenmaal de Nederlanders, zeg ik denk ik dan bij mezelf, die zijn zo gewend dat dat soort instellingen zogenaamd je vriend zijn, dat die het gewoon uh, ja, door naar de slagbank gebracht gaan worden. Ik krijg daar ook wel heel erg het gevoel bij dat, dat zo'n uh, cryptomarkt dus eigenlijk heel erg kwetsbaar is voor, uh, voor overheidsregels. Absoluut. Ja, ik heb vier jaar geleden een artikel geschreven Rick, ik zal het je doorsturen als je het wil lezen. Mm. Dat het grootste risico is ten eerste dat iedereen elkaar de tent uitvecht, omdat ze allemaal net iets anders willen. En ten tweede dat de overheid een stop zet of het zo onaantrekkelijk gaat maken om van euro of overheidsschuld naar crypto te gaan. Dat, dat zijn de twee uh, grootste gevaren volgens mij voor de toekomst. Mm. Toch vragen we wel eens hoe snel dat overboord gaat in een noodsituatie. Kijk, op het moment dat er morgen oorlog uitbreekt en de supermarkten zijn leeg, dan zal niemand er meer aan denken. Echt niet. Want dan, nee, dan maar dat niet dat alleen. Zo... Maar ik lees nou bijvoorbeeld Iran. Daar laten ze geloof ik 15.000 gevangenen vrij of zo. Dus ik kan nou, nu weet ik niet meer exact een nummer. Maar ja, die, die, in Iran zijn er waarschijnlijk mensen voor Jan, uh, ja, voor allerlei onzin. Het niet dragen van een hoofddoekje of het... Uh, de van een of andere goede imam, in de gevangenis gegooid. Maar nou breekt de pleuris uit, omdat er corona nogal uh, daar rond moet. En dan gaan er gewoon opeens, laten er 15.000 gevangenen vrij. Dus dat kan opeens zo snel gebeuren. En in China, die fabrieken waren leeg, dan halen ze uh, die oeigoeren die allemaal in een concentratiekamp zitten, die worden die fabrieken ingedreven. Mm -hmm. Dus eerst uh, uh, ja, zijn het... Uh, het schuim der samenleving daar waarschijnlijk. En dan opeens zijn ze weer hard nodig omdat ze in de fabriek moeten werken. Ja. Ja. Omdat die anderen toen doki zijn. Dus dat, dat zijn wel, ja, de noodbreekwetten no zeggen ze altijd. Ik denk dat, dat dat bij dit soort dingen ook wel het geval is. Ja, ah, die Oeigoeren, die, hebben gewoon, die zijn zo bijgestudeerd. Nou, dat ze allemaal <lacht> willen werken. Hè? Dat is het... Uh... Ja, die, zeggen, die hebben zich zo zitten vervelen in die heropvullingskampen, dat ze gewoon blij zijn dat ze aan dat ze die lopende band mogen staan. Nee, die hebben het allemaal geleerd daar en die weten nu dat ze in die fabrieken moeten staan. Dat hebben ze geleerd. <laughs> Misschien nou, hebben oh ja. ze ja. die diploma tot dat, het, ja. <hakt> Totdat het hun gunst is om in die fabrieken te mogen staan. Ja, die dus zijn de staat hartstikke dankbaar. Ik dus alle sociaal, liederen, die, die, ja. al, al die liederen te zingen die door Xie, uh, Peng of zo zijn gecomponeerd. Maar goed, om even <laughs> nog artikel, een artikel ja. aan te halen. Na, na elf jaar uh, crypto geld is volgens de Duitse overheid dus de Bitcoin nu. Want de, Oh nee, nee, ja, het, het crypto, crypto, crypto is algemeenheid. Hebben ze nu als financieel product bestempeld. Dus nou ja, uh, daar gaat het met de vrijheid. Ja, maar dan gaan we gaan nog even naar de wietverkoop toe. Ja, hè? Uh, wiet dat verkoop. gaat lekker. Ja, ja gaat maand lekker. één en, uh, in Illinois. Ja, in die, uh, die de eerste maand uh, dit is het echt belachelijk goed gegaan met de verkoop van wiet in Illinois. het is daar nu legaal. Hè? Ja. Uh, en uh, dit, is, dit is echt uh, een paar euro per inwoner is er besteed aan, uh, aan die wiet. In één dag of in één maand? Nee, in één maand, ja. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat, dat, is dus, dat is dus alle bejaarden en baby's meegerekend, hè? Oké. Okay. Dus zo, ongeveer ja. iedere inwoner heeft daar waarschijnlijk bij de koffie's opgestaan. Nou, en, uh, maar, nou heb ik een vraag. Uh? Want hoe zit het met de staten rondom Illinois? Nou, het, het grappige is, die, die, uh, er waren eerder dus al staten die niet heel ver van Illinois af lagen. Dan was het al legaal. Oh. En toch is het dan kennelijk zo dat als het in die staat zelf gelegaliseerd wordt, dat iedereen dat dan maar moet gaan halen ofzo. Oh, dan gaan ze daar een soort feestje vieren dat het de eerste keer is. Ja, het is zoiets als van dat, uh, dat in Nederland voor het eerst cd's in de winkel verschenen of zo. Iedereen moet dan een cd hebben, zoiets. Je. Een nieuwe als iPhone, ik dit maar, artikel. Zo, dat je allemaal voor de winkel staat te wachten op je nieuwe iPhone. Ja, precies. Dat idee, ja. Ja. Als ik een artikel als dit lees, dan denk ik namelijk ja, maar zet ja, klaar. het eens af tegen de Nederlander. Want als je ziet hoeveel wiet er in Amsterdam gerookt wordt, dan kun je dat wel tegen de bewoners van Amsterdam gaan afzetten, maar die, die roken dat niet, weet je wel. Dus uh, dacht ik, van als nou de Staten rondom dat Illinois nog niet gelegaliseerd zijn, zou het wel eens zo kunnen zijn, dat iedereen uit die omringende Staten dan allemaal daarheen komt om te gaan kopen. Ja. Maar goed, dat is uh, zomaar het, even. Dat, het, ja. valt, het valt mee, want er zijn inmiddels aardig wat staten in de Verenigde Staten waar ze dat legaal kunnen kopen. Maar het, het, het mooiste verhaal komt nog. Uh, de, er is natuurlijk een belangrijke reden waarom het gelegaliseerd is. Dat is de dat, dat, uh, politiepensioenen gefinancierd kunnen worden met het belastinggeld wat ze er nu over kunnen heffen. Uh, en en het, wat, dat vind ik dan wel weer mooi. Het gaat naar, uh, naar de gemeenschap die door de war on drugs getroffen is. Dus er is ergens een soort van uh, goodwill campagne aan de gang. Omdat het publiek liep te morren, denk ik. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dus die mensen die, uh, die eerder allemaal zijn lastiggevallen. De politie die inmiddels zo ongeveer een, een onderdeel van het leger is daar. Die, uh, die worden nu deels gecompenseerd. Ja, dit is uh, wel interessant, want dit komt op een website, Cannabis.nl zonder uh, klinkers. Ah. En die zeggen dan, nog zo'n voordeeltje van legaliseren barriculten. Dan kun je er namelijk belasting en accijns over heffen. Ja natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar dat zegt D66 al heel lang. hè? Ja, maar ik verbaas me dan dat er een cannabis-site zo positief over legaliseren is. Want ja, ik dat zie je bij gewoon... Bitcoin ook. Er dus zijn ook van die mensen die hiele lekkers die vragen om regulering door de overheid. Want dan worden we serieus genomen als Bitcoiners. Ja, dat is gewoon. Uh, ik doe een strop om mijn nek, alsjeblieft. Ja. Ik heb een uh, video op YouTube gezien. Een compliance officer spreekt met ja, die drukke, drukke gozer, ik weet niet hoe die heet, maar in ieder geval als je hem ziet dan ken je ze gezicht. En die klagen er dus over, die zeggen eerste Kamer alsjeblieft laat deze wet geen doorgang vinden, want onze privacy gaat eraan kapot. En dat zegt dan een compliance officer die zegt ja deze regels zijn te lastig. Ik bedoel dat ben je dus <laughs> compliance officer van beroep en dan zeg je het is te moeilijk jongens. Uh, je bent of voor of tegen reguleren en als je ervoor bent dan weet je dat je gewoon uh, alles opgeeft aan de overheid. Uh, ik zeg altijd in crypto geld in ieder geval, dit is een cannabis bericht, maar in crypto geld controleert iedereen elkaar. Dat is zo in de code verwerkt. Je kan geen foutieve bitcoins ontvangen, want dan zijn ze er niet. En dat is juist de kracht van dat bitcoin, dus, nou ja, goed. Ja, nou, maar er is hier een, natuurlijk een belangrijk verschil met die bitcoin. Dat volgens mij, op het moment dat uh, dat wiet legaal wordt, en dat zie je nu in de Verenigde Staten aan die koers, uh, in die marihuana-index, dan wordt het minstens drie keer zo goedkoop. Dus het is wel een groot voordeel als je dat legaliseert, ook al heeft het nadeel dat je er dan belasting over moet betalen. Maar dit, maar dit net... vind, ik, vind ik heel raar klinken, het wordt goedkoop. Nou, dat... Dat geloof ik uh... gewoon niet. Productie neemt toe, hoor. Ja. Het kan nu gewoon in, uh, vroeger werd het ook over de grens uh, uh, verbouwd in Mexico en zo. En dan werd het, moest het dan gesmokkeld worden ja, en er uh, zaten ja. ook allemaal risico's aan vast. Maar de, de, de hele productie en transport die, die is zeg maar, uh, die hoeft veel minder duur te zijn. Omdat ze niet steeds allerlei beveiliging hoeven in te bouwen voor controles. Ja. Okay, maar aan de andere kant is bijvoorbeeld de, de prijs van uh, heroïne. In de 40 jaar worden drugs, is die prijs van heroïne juist heel erg gedaald. Hè? Hmm. Komt ook omdat ze nu hele goede oogsten in Afghanistan hebben. Maar... <laughs> <laughs> het leger dat vervoert, alles in bodybags. Ah ja, ja. ja er speelden natuurlijk <laughs> meer is... dingen mee, maar, maar wat, wat die betreft, betreft die prijs van wiet, die is oh. wel, uh, wel wezenlijk lager in, uh, in gebieden waar het legaal is. Uh, ja. ja, goed. Ja. Um, nee, we hebben er nog 54.000 gevangenen die ze in vrij hadden laten in Iran. Oh, okay, okay. Zo dan. behoorlijk aantal hè. Ik ben benieuwd ja. naar hoe de criminaliteit gaat verlopen de komende maanden. Ja, ja ik denk dat het, dat het eigenlijk ja. niet eens. dat uh, ja, zijn niet criminelen die wij crimineel zouden noemen, waarschijnlijk. bijvoorbeeld. die, uh, dat ja, mensen die gezoend Religieuze heeft... politie daar. Als je dan ja, een... ja, ja, ja. Mensen die gezoend hebben in het openbaar. Dus je uh, kan ja. er zelfs de pakken draaien voor een handje vasthouden hè? Is oh je, je hand van je vrouw vasthoudt in het openbaar. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar goed, ja. Maar worden de meeste uh, uh, uh, homoseks, homoseks porno worden in dat soort landen bekeken vaak? Hè? Ja. ja, als je het niet mag, dan is dat te leuker natuurlijk. Ik ben wel geen homo, maar als het niet mag, ga <lacht> <lacht> <lacht> ja, ik de hele avond er zitten kijken. <lacht> uh, ja, ja, ja. <lacht> Maar ja, goed, ja, we uh, hebben nog een hele ik berg je berichten. Ja. ja, helemaal goed, Jeroen. Ja, We hebben echt een berg berichten, dus we gaan nog snel verder. Uh, ja, we gaan even naar een paar belastingberichten. IND moet mogelijk 70 miljoen uh, eurotjes aan dwangsommen aan asielzoekers... Uh, Betalen. Betalen. Ja, ja, ja. Dat, dat is een hele interessante constructie. Okay. Want je zou zeggen, uh, die mensen die zijn afhankelijk van de verzorgingsstaat in Nederland. En die hebben buiten dat niet echt rechten of zo. Maar de IND is natuurlijk op het moment dat, ze, dat een asielzoeker in Nederland binnenkomt. Dan hebben ze een bepaalde hoeveelheid tijd om die asielzoeker door dat hele proces te sluizen. Dus die asielzoeker die heeft wel degelijk uh, rechten bij de Nederlandse wet. En de IND is daarin te langzaam geweest. En omdat ze te langzaam zijn geweest volgens de Nederlandse wet. Uh, moeten ze nu dus aan die asielzoekers geld gaan betalen. Oké. Okay. Ik heb wel eens meer gehoord dat de IND altijd te al langzaam is. Ik ken iemand die wilde zijn vriendin uit Oekraïne overhalen. En toen moest ik bij de IND. En de IND is dan onderhavig aan de wet. Dat ze inderdaad binnen een bepaalde termijn. Moeten ze negen maanden of zo moesten ze dat behandelen. Dat hadden ze niet gedaan. Dus hij ging zo van hey. ...jullie moeten dat binnen negen maanden behandelen. Nee hoor, zei ze, dat hoeft niet. Ze maar hier, het staat hier in de wet... ...dat jullie dat binnen negen maanden moeten ja, doen. Ja. Zei, ze hebben nu na... zelf tegenwoordig op zes maanden, ja. ja. ja. ja het was toen nog negen maanden. En... Uh, toen zei ze van, nou, uh, span maar een proces aan, maar dat duurt ook negen maanden voor de ja. onderstaat. Ja, <laughs> dus het was hey, eigenlijk we... iets van, uh, van, ja, screw you, <laughs> wij zijn de overheid. En, uh, ja. Ja, ja, wij moeten ons wel aan onze eigen wetten houden, maar als het niet zo is, dan uh, moet je naar ons rechtssysteem toe voor succes te brengen. Ja, ja. Uh, Omdat mensen... het nu in zo'n massale groep gebeurt, in plaats van een individu, uh, denk ik dat het dus nu uh, tot zo'n schadevoeding gaat komen. Ja, dat klopt. Ja, maar dat komt, uit. die staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die zit er achteraan en die denkt, hé, hey, jullie voeren mijn beleid niet goed uit. Uh, en die gaat, uh, daarom gaat ze nu noodmaatregelen nemen. Dus het is een soort van persoonlijke kwestie, denk ik ook. Maar nee, ik, ik, wie, wie ontvangt die 70 miljoen? De overheid ontvangt die 70 miljoen? Nee, ja, ja, nee, wordt, als het goed is, wordt die uitgekeerd. Want er staat per persoon, kan die oplopen tot 15.000 euro. Dus als het goed is, wordt het wel aan hun uitgekeerd. Oké, okay, dus het wordt die de, wordt het, dan naar die uh, Ja, maar vervolgens wordt daar waarschijnlijk dan weer van afgetrokken de kosten die ze gemaakt hebben. Die <laughs> ja, moet ook 15.000 ja, euro zijn. <laughs> ja, dat weet ik niet. Maar, <laughs> dat is een beetje hoe het werkt over het algemeen, ja. Ja. Ik denk wow. dat er geen asielzoeker is, misschien heel weinig, die, die echt weten hoe ze zo'n proces zouden moeten voeren. Ja. Ja, ik ja. zou wel, wel een advocaat, hè? Ja, maar, ja. ja. Zomaar Ankie Broekers knol heten. Ja, maar er, er wil ook niemand werken bij die IND. Maar dat is natuurlijk de reden dat ze, dat ze te laat zijn met van alles. Ze dus hebben echt gewoon een ontzettend personeelstekort. Hmm. Nou, dat stelt me dan toch weer hoopvol. Ja, <laughs> mensen die weigeren daar aan mee te werken. Ja, ja gewoon ook iedereen die bij de bank werkt. Joh. Hou toch ah, maar op. Je je wordt het toch je leven. Er wordt echt wordt over he? stoemeld. We, we hebben, voor, eerder hebben we het al een keer gehad over dat, uh, dat die cijfers niet kloppen van, van asielzoekers die... In Nederland, die uit Nederland vertrokken zouden zijn. Hè? Want op een gegeven moment dan moeten ze weer weg als dat is afgekeurd. Maar de landen waar ze dan naartoe teruggaan terug uh, gaan, die willen ze eigenlijk niet hebben. Dus ze sturen ze maar een gedeelte van heen. En de rest belandt in Nederland in de illegaliteit, zoals ze dat dan noemen. Uh, dus die zijn hier gewoon nog. Terwijl ze in de cijfers wel staan als zijnde vertrokken. En dan komen ze ze tegen. En zeggen ze, ja, maar wat doe jij nog hier? Je staat op papier dat je vertrokken bent. Terwijl ze zelf gewoon wisten dat ze in Nederland gebleven waren. Ah. Een heel apart verhaal. Ja. En ik vind dat punt wat die Hidema elke keer maakt, hè, dat je die mensen dus gewoon uh, bij een misdrijf moet gaan aanklagen en dat soort dingen. Vind ik op zich, het is een jurist, maar het, het, ja, het houdt wel stand, vind ik, wat hij zegt. Ja, dat, in mijn beleving maakt het ook echt niet uit uh, wie een misdrijf pleegt. Dan moet je wel nog hebben over wat je misdrijf noemt, maar. Ja. ja, het is meer zo dat doordat die mensen nu in de procedure zitten, beginnen ze die rechtszaak niet, zegt die Hidema dan natuurlijk. Omdat ja, het al in, in een asielzoekersprocedure zit. Maar dat heeft er toch niks mee te maken? Ja, je moet zijn. Je moet zijn uh, ze zeggen dan: het heeft geen zin om te vervolgen, want uh, die vervolging die gaat te lang duren, want we moeten eerst die procedure afwerken waar ze al in zitten. Ja, ja, ja. dan is het zo, net zo'n excuus als dat iemand ziek is en in het ziekenhuis hoort te liggen of zo. Ja, ik zeg het nogmaals. U moet eigenlijk even zien hoe hij erover spreekt. Die hier. Ja, ja. Gaan, we we nog een keer, keer. gaan we nog een keer uitzoeken. Ja. Misschien moeten we die een keer... Nou, trouwens doe dat maar niet want die praat, dat zo saai. We kijken, we hadden nog meer berichten. Ik zei net, we uh, een aantal belastingberichten. Maar dit was natuurlijk geen belastingberichtje. Die komen nu... Uh, ja, Fiscus stak uh, 31 miljoen euro uh, aan, uh, hoor, uh, onterechte uh, aanmaningskosten in eigen zak. Oh, wie had dat gedacht? Ja, er staat zelfs in iets onterechte aanmaningskosten: de Belastingdienst heeft tussen 2014 en 2018 tenminste 31 miljoen euro aan aanmaningskosten in eigen zak gestoken. Ze dus okay. hadden het in iemand anders zak moeten steken. Dus dat bedrag had de Fiscus eigenlijk moeten teruggeven aan bijna een half miljoen particuliere ondernemers. Nou, ja. ja, maar dan zijn het kennelijk toch, uh, zeg maar, zelfs volgens de NRC onterechte aanmaningskosten. Ja, ja. ja, maar dit is ook niet zo raar. Je. Je, de, de, je moet er zelf wel erg de vinger aan de pols houden, bij dat soort dingen. Daar heb ik had het laatste een beetje, een beetje verwant daaraan. Ik heb gewoon een bezwaar ingediend tegen verkeersboete. Ja, en gedurende dat proces dan hoef ik niks te betalen. Maar ik denk dat het nu 2,5, 3 maanden verder is. En ik heb nog steeds niks gehoord. Terwijl ik wel een eerste termijn had betaald. Weet je. Dus dat laat ze lekker hangen allemaal, denk ik dan. Dat heeft dan ook geen haast. Maar bij die verkeersboetes, dat is toch sinds, uh, hoe heet die wet ook alweer? Wet Mulder. Ja, dat je eerst moet betalen en, en daarna maar schrijven om te smeken om het terug te krijgen. Ja, ja, ja, maar je mag het in termijnen betalen. Het verzoek kan je nog doen, dus dat heb ik gelijk gedaan. Ik denk, ik gun ze niet heel veel. Hmm. En vervolgens gelijk bezwaar aangetekend, maar dit, uh, ja, dit is ook wel weer interessant dit hele verhaal over die fiscus. Het is sowieso die vertel, jongens. Ja natuurlijk. Ja, maar, het, uh, dat is ook, maar het valt me op dat, dat, dit in, dat dit dan in het nieuws komt. Uh, de, ik heb het idee dat de belastingdienst steeds wat, wat uh, negatiever het nieuws komt. Sinds die toeslagenaffaire hebben ze één slag verloren. Uh -huh. Nou zijn er nog een aantal mensen die denken van nou, dan kan ik er ook wel zo'n zwengel aan geven om te kijken of ja. ik, uh, kennelijk zijn ze niet onschendbaar ofzo. Dit, dit past uh, binnen dit, het script, ja. Nou, is, is, is, dus, dit, dit, dan verwijs ik weer naar, uh, hoe heet die vent nou alweer van de dingen, Middelkoop ja. die dus aangeeft van uh, we, we, we, we zijn naar een, uh, uh, hoe zeg je dat nou, Glo global reset. Aan het gaan. Misschien dat zo langzamerhand wel, want dit is ook weer een nu.nl, dus het is 100% propaganda. <laughs> dus ja, misschien willen ze wel langzaam die, die, die, die, die bevolking uh, moe maken of, of onwillig maken. Nou. <coughs> Wat mij opvalt hier, er staat ook weer de werknemersfiscus wist al in 2016 al van de systeemfout. Dus het is een systeemfout hè? en uh, daardoor hadden ze toevallig een hele hoop geld binnen. Maar de werknemers liggen direct in de vuurlinie, valt mij op. Dat, dat kreeg ik bij die toestelden ook al het idee dat uh, ja, er is wel een uh, topmannetje opgestapt. Maar ze, ze romen er ook niet voor om de, de jammer te pet op de afdeling, zeg maar, uh, Ja, ja Maar dit zijn in het verleden toch ook al mensen ontslagen, maar die moesten toen weer terug aangenomen worden, omdat ze <tied> te, mensen tekort Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat de Belastingdienst niet zo'n hele populaire werkgever is. Stel nu dat je, de, dat je buurman uh, bij de Belastingdienst werkt. Ik weet niet of ik daar nou blijf zo worden om bij hem de verjaardag te vieren. Maar dan heb ik, dit, dan heb ik bij de politie ook. Ja, daar heb ik ook. Ja. Denkt, als ik de politieauto langs zie komen, dan denk ik, jezus, dat voel me gelijk weer onveilig. Ja, ja echt hè? Ik weet, ja. ik weet niet wie zich daar veilig bij voelt, maar als ik die mannetjes zie rijden, dan. Politie uh, bijna overal. <tie <tie de <tie> bij de, op vakantie de hadden we een auto gehuurd, kregen <tie> we rekening, ja, de, ja, de auto was iets van 560 euro, kreeg ik rekening van uh, 1160 euro, er zat een boete bij. Dat is een boete van 500 euro, in Chili. Dus uh, ja, inderdaad, als jij politieauto's politieauto ziet rijden, dan, dan schrik je gelijk de pleuris van uh, welke rip uit mijn lijf gaat die nou weer... Uh, ja, dat. lopen te trekken. Ja, in ieder geval vertragen ze je altijd. Dat je, nou, ik zal me niet vertellen wat ik allemaal in het verleden heb meegemaakt: een onzinnige ontmoetingen met de politie. <coughs> Daar word je niet vrolijk van. En als, gewoon stomme parkeerboetes en door rood rijden als, het, als, het, als er helemaal niemand op de weg is. Ja. Uh, dat is het onzin. Nee, goed. Maar, oh, ja. Yeah. Er komt wat binnen. Er komt wat binnen. Misschien moeten we als belastingbetaler, net als die asielzoekers, gezamenlijk een proces aanspannen. Misschien moeten we als belastingbetaler. Net als die asielzoekers gezamenlijk een proces aanspannen. Komt waarom? Ja, nou dit is eigenlijk wat die, wat die uh, toeslagentoetokers ook gedaan hebben. Ja. En inderdaad, het, het schijnt niet on, uh, onneembaar te zijn, het bastion. Het, uh, Valt mij heel erg uh, mee. Nou jongens, voel je, je geïnspireerd? Ja, maar Johan, mm -hmm. daar heb ik drie jaar geleden voor op Wonderland gestaan. Oké, okay, ja. Wat, wat heb, je? heb je daar gedaan? Nou, hij had een, een, een... Ja, wat heb ik daar gedaan? Nou, het caravan een stukje... Ik vraag er sowieso gestaan. wat ik in mijn leven aan het doen ben. <laughs> dus ik kan ik geen antwoord op geven, maar... Je doet genoeg hoor. <laughs> ja. Nee, ehm... Um, dat was de, de ambi-constructie, ik weet niet of jullie die kennen. Ja hoor, algemene instelling. Ja. En dan maak je dus het pleidooi dat de belastingdienst een ambi is. En dat al jouw giften aan die ambi dus schenkingen zijn die belastingaftrekbaar zijn. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Want zij zien zichzelf ook als een ambi-instelling, hè? Nee, maar ze, hebben, ze zeggen dus zelf, wij zijn geen ambi-instelling, maar... Alle voorwaarden van een ambi-instelling, daar voldoet de Belastingdienst aan. Maar zouden je zelf dat ze geen ambi-instelling zijn, want dan zouden ze. Ja, dat, dat kan dus niet. Dus dat is beetje... ook een soort drosde-effect, toch? Want dan is die, uh, die gift, die is uh, zeg maar aftrekbaar van de belasting. Maar dan gaat die belasting daar dus vanaf. Uh, en dat krijg je dan weer terug van die algemene nutbeogende instelling. Bij je belastingaangifte wel, ja, want dan geef je het op dat moment dus aan. Als al betaalde belasting. Dus meer om aan te geven, dan zeg je dus. We hadden dan het idee van. Stel ik betaal accijns over mijn benzine, dan is dat dus al belasting betaald. Dus dat uh, is al mijn betaling inkomstenbelasting. Mm -hmm. Ik moet per jaar zoveel belasting afdragen. En ik kan aantonen dat ik al zoveel heb afgedragen in accijns. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik heb mijn belastingbetaling al voldaan dit jaar. Mm -hmm. Maar ja, er waren goed uh, misschien tien man die daar een rechtszaak over wil beginnen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan zegt de rechter: Nee, dit, dit kan de wetgever zo niet bedoeld hebben. Ja, ja, sorry, ja. Meneer rechter, sorry meneer ja. rechter, maar u bent er niet om de wettekst te interpreteren. U moet hem gewoon ah, uitvoeren. Ja. Ja. Dus ja, wij ja, moeten het natuurlijk interpreteren. Ja, het, hetzelfde verhaal geldt voor de, voor de verzekeringsplicht. weet je. Er schijnen dus mensen geweest te zijn die uh, die verzekeringsplicht succesvol hebben aangevochten. Ze zeggen, ja maar een uh, overheid kan mij niet verplichten om een aankoop te doen. Ja. ja, dat schijnt dus inderdaad voor de rechter geweest te zijn. Die rechter die heeft dat gehonoreerd. Dus het vond ik wel een interessant verhaal. Hm. Ja, dat kan, het kan, ja, dat het kan dat wel. Het maar je moet inderdaad. dat dan terug zien te vinden in de jurisprudentie, maar dat uh, <laughs> wordt een uh, langdurige kwestie denk ik. Nou, je moet sowieso. Dat is F functie Ja. Een, een hele, hele lange adem moet je hebben. Mm. En veel geld over het algemeen, want je moet toch allerlei dingen voorschieten. Ook al krijg je het misschien terug. Mm -hmm. ja, ja, maar we hebben nog een hele berg berichten. Uh, nog eentje. Ja, Belastingdienst had een zwarte lijst. Wie had dat nou gedacht? En dan zie je een foto van een <laughs> pagina... met allemaal zwarte strepen. Het is gewoon nog bijna letterlijk. Uh, Alles <laughs> is oh, dus geredigeerd. Ja, dat mogen we niet zien. Ja, waarschijnlijk via de wet uh, openbaar bestuur kan je daar inzagen vragen in die zwarte lijst. En dan krijg je hem zo toegeleverd zoals op dit plaatje staat, met alles ja, uitgevlakte. Exactly. Ja, of zouden ze hier dan weer uh, met, met hun eigen viltstift uh, een beetje in hebben uh, lopen kliederen? Net als bij die... Uh, ja, ja, ja, ja. dat ja. mag natuurlijk de buitenwereld niet weten. Een soort doofpot. Uh -huh. Net als de, de nazi's die uh, toen verloren hadden, snel even al hun papierwinkel verbranden. Mm -hmm. ja. Nou, ik denk dat ik er wel tussen sta. Oh, ja. En jij hebt er ook niks over gehoord. Nou, ik heb ik, misschien. Ik, ik, ik ontvang, een niet tijdje, jij bent ik ontvang al een tijdje geen post van de Belastingdienst. Heb jij <laughs> geen, geen berichtenbox, Joshi? Uh, <laughs> Het is al even geleden dat ik in mijn. Uh, met een <laughs> heb ingelogd ja. <laughs> Mijnoverheid.nl. <laughs> uh, <coughs> ja, maar goed, ja, vertel. Uh, nou, het hele rare hieraan is, uh, <coughs> dat had uh, ik ook al gezegd, dat het niet mag volgens de Europese privacy-richtlijnen, dit soort uh, ja, ja. lijsten aan. Hmm. Maar dat zie je in andere berichten ook wel verschijnen. Ja. En, dat, en dat weten ze dus ook. We weten dat die Belastingdienst weet ook dat het illegaal is. Alleen ze hebben natuurlijk dat hele tijd verborgen weten te houden en nu moeten ze op het matje komen. Maar dit is ook weer zo'n verhaal: van dat de Belastingdienst. Niet onschendbaar lijkt of zo. Ik, uh, ja. ik, ik verbaas me hier een beetje over. Ja, er staan 180.000 ja. burgers in, trouwens, hè, voor de luisteraar. Dus, er staan behoorlijk wat mensen in. Uh, ja, ja, en er staat dus ook dat die dan niet van op de hoogte zijn gesteld dat ze daarin staan. Nee. Nou, nee, hebben ze ja. blijven natuurlijk. Hè. Dus ja, nou, dat snap ik wel. Maar, maar kijk, als, je, als zij jou in op een zwarte lijst zetten, dan is daar wel een reden voor. En die reden, ja. dat is meestal. Word je, word je daarvan op de hoogte gesteld. Dus zeg van. Hey, je hebt zussen zo belasting niet betaald. Of zo, of wij hebben vermoeden dat je dingen aan het witwassen bent. Maar dat, dit lijkt er een beetje op. Alsof, alsof je bijvoorbeeld al veroordeeld bent. En ze alleen nog maar naar extra bewijs aan het zoeken zijn. Ja, ja, ja. Ze denken. Hey, we houden die persoon in de gaten. Want misschien komt er nog wel meer bewijs bij. En dan kunnen we nog, nog harder erbij naaien. Ah, dit Zoiets. is over, overal natuurlijk ook. Van de, in Amerika kwam het ook naar buiten. Dat ze uh, speciaal Tea Party leden. Probeer het uh, uh, aan te vallen. Omdat die het meeste. Uh, hekel aan de belasting of zo. of het minste goed de belasting betaalden. Want uh, ja, die staat over tekst enough already. Maar. het uh, is wel raar dat je dus de Belastingdienst dan gebruikt. om eigenlijk politiek te politieke tegenstanders. Te, speciaal te auditen. Mm. Daar was ook nog wat ophef over ontstaan. En uh, ja, het is natuurlijk zo dat. een overheid kan gewoon de Belastingdienst gebruiken als wapen. En dat zie je eigenlijk. in Amerika nou heel erg, dat er gewoon de. de de Department of Justice en de FBI, die zijn tijdens de opkomst van Donald Trump gewoon heel erg gebruikt als wapen. Om aan te vallen, om af te luisteren en uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje, het, begin dat er wel, het wordt altijd verteld, nee, het zijn allemaal onafhankelijke eenheden van de overheid en zo, mm -hmm. maar uiteindelijk, zo'n belastingdienst, ja, wie staat op die zwarte lijst? Zijn dat allemaal libertariërs of zo? Hebben ze standaard alle leden van de LP erop staan? Geen idee, ja. Ja, maar we hebben het keer ook ja. al bij, denken ze. De, uh, je hoort in de media ook rondom die toeslagenaffaire. Dan hoor je ministers en staatssecretarissen dat zeggen van. Uh, ja, dat is echt fout geweest. De Belastingdienst had het niet moeten doen. Maar de Belastingdienst is gewoon in dienst van die ministers en staatssecretarissen. Hmm. Dus die mogen zichzelf dan ook wel eens op de vingers tikken. Je hoort zo van: oh, daar heb ik niet goed in de gaten gehouden. Maar ja, dat, lijkt wel, dat of is erbij nooit. Al die gouders bij de Belastingdienst, of daar geen, uh, geen uh, verantwoordelijke hoofdman voor is, maar dat dat uh, hoofdmens, maar dat dat allemaal uh, niemand heeft er opeens verantwoordelijkheid voor. Er, dus uh, uh, zeggen, succes heeft vele vaders en uh, failure is een orphan. Dat lijkt ja. me hier, hier ook zo uh, te ontwikkelen. Dat opeens zegt iedereen van nou ja, ja die burgers een nieuw systeem moesten ze invoeren ja. en ze wisten er al van, maar uh, ja. opeens trekt iedereen zijn handen ervan af. Uh. Ik geloof dat uh, Johan even de Godwin klaar moet zetten, want ik ga een vergelijking maken die... Die, oh uh, jongens, ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, die bewaar ik even nog voor zometeen. Ah, oh, oké. Okay. Ja, dus, uh, ik, ik heb daar nog wat over te vertellen over de nieuwe Godfinder. Okay, okay, oké, okay, helemaal goed. Uh, ik ik uh, gooi hem even in die. Facebook. Ah, ja, ik, ik, ik laat hem gelijk even zien, de nieuwe Godfinder. <laughs> <Jingle. laughs> ik vertel zometeen wel waarom. waarom. <laughs> uh, even kijken hoor, uh, dat moet deze zijn, geloof ik. Oh Nee, nee deze. Uh, ja. Dit ging niet open, want anders dan Ja, uh... ah, kijk even. Nee, ik heb hem gezien. Oké, okay, nou, helemaal goed. Dat was een nieuwe, hè? <laughs> ja, dat met Charlie Chaplin, toch? Ja, uh... ja, want jij mocht hem niet op Facebook, uh, dat filmpje was van Facebook geknikkerd omdat uh, mensen dachten dat het Hitler was. Ja, terwijl de, de, de oude Godwin Jingle, die, die, leek, die man, die leek niet eens op Hitler. En ah. De enige overeenkomst was dat hij een vlekje onder zijn neus had en een grote koptelefoon op. Maar nou, die er dan weer niet. En dat werd <laughs> dan van Facebook verwijderd. Ja, ja. als dat ja, ja. Ja, ja, Nee joh, om die... En dat weet je zeker dat het om die Godwin jingle gaat. Ja, dat werd erbij gezegd. Ja, want ik heb wel eens vaker gehoord ook dat dat uh, ook documentaires over de Tweede Wereldoorlog... die worden gewoon verwijderd. Ik zeg het nog wel, ja. wel aan, hoor. Niet gebeurt. Wel... Ja. Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Nou, maar wat ik erover kwijt wilde... Uh, Hanna Arendt heeft dat natuurlijk heel mooi beschreven... in het uh, hele proces rondom Eichmann. Die, uh, die praat over de verdeelde verantwoordelijkheid... in de Tweede Wereldoorlog. Al die mensen die natuurlijk zeiden van... Ah, ik was alleen maar dingen aan het uitvoeren... Maar juist ook omdat ze allemaal een klein stukje van dat hele verhaal deelden, uh, deden, hadden ze, had niemand eigenlijk de eindverantwoordelijkheid. Ja. En dat schijnt ook, wat haar betreft, als de grote reden waarom die holocaust is gelukt. Ja, ja, net, ja net, net zoals dat ze, uh, ze nu Syrië aan het uh, bombarderen zijn al vijf jaar. eigenlijk. Nee, nee. ja, we hebben nooit behandeld dat bericht, maar die van Denk... Die uh, noemt dat in de Tweede Kamer van parlementslid van Denk. Die, die noemen dat moord, hè? Al die ja. bom op uh, mensen gooien, onschuldige mensen die er niks mee te maken hebben. Ja, dus moord, zeiden ja, dat iedereen 189 uh, ah, mensen, andere denkleden zal dan niet gechoqueerd zijn. Maar 148 uh, parlementsleden waren unaniem uh, gekwetst. Want het uh, is geen moord, want die Straaljaar geploot had een uniform aan. Ja, ja, precies. En dat, ja. dat is wel heel raar, want andersom. Uh, moesten ze wel, uh, de Armeense uh, genocide moest dan een genocide genoemd worden. Die had ja, ook een uniform, uh, uniform aan. Die was gekwetst, want ja, die mensen hadden een uniform aan. <laughs> ja, dat is het geen genocide. <laughs> dus ja, het is, uh... ja, het is ook opvallend als je wel uh, nou, leest: een bericht van een politie schiet uh, iemand dood ofzo. In een vuurgevecht. Als je daar dan op reageert. Uh, als je de, alleen al, je wordt kotsmisselijk van de reacties die erbij staan. Er dus staat altijd al, van al die van die onder, die weten niet eens wie er neergeschoten is of waarom. Mm -hmm. Of dat die, die persoon uh, ook gewapend was of zo. Er is nog helemaal niks over bekend, maar toch al zijn ze dolblij. Uh, nou, opgeruimd dat netjes hoor, scheelt weer een reden over, ja. uh, belastinggeld. Want Ze weten al zeker van, uh, nou, hij zal al niet voor, uh, voor zweetvoeten zijn doodgeschoten. Mm -hmm. <laughs> Ja. Oh, een enorme berg uh, ja, robotslaven zijn er, die uh, als ze in uniform zien, dan, uh, die iemand doodmaakt, nou, dan, uh, dan mag je er niks van zeggen. Nee. Nee. Met dat in die Tweede Kamer, dat noemen ze een self-serving bias. In de ja. wetenschap word je daar compleet op afgeserveerd. Ja, ja die, die, oh nou, heb je ja, ja, maar vertel nog even. Nee, nee, nee, langer. Oké, okay, oké. Uh, <laughs> dan gaan we namelijk naar de tong van Lucifer. Want die heeft uh, tot uh, heel veel ophef uh, geleid in een dorpje. Nee, nee, nou, in Fle Flevoland. Oh, sorry, Flevoland. Oh, de SGP-last. Je zag de SGP SGP, denk... je denkt Zeeland. Uh, <laughs> Zeeland, Maar Zeeland, dit, dit ja. was Flevoland. <laughs> Daar ja, hebben ze ook SGP, ja. Ja, dat bestaat toch. Sjaak uh, Simons, de fractievoorzitter van de SGP, de Provinciale Staten van Flevoland. Mm -hmm. Je vindt dat tong voor Lucifer, dat is een, een soort kunstwerk, is dat, hè? Abstract kunstwerk. Dus als ik ernaar kijk, dan zie ik niet iets waarvan ik denk: oh jee, oh, sla, ik er, of zo? sla ik daar stijl van achterover? Nee, het is een beetje echt een abstracte vorm. Maar goed, die man van, van de SGP die vindt dat godslasterlijk en dat het daarom moet verdwijnen. En wat wil het geval nu dat kunstwerk is nu tijdelijk ter reparatie uh, is hij verwijderd? En nu probeert hij dus die hele raad daar zover te krijgen dat ze zorgen dat het ding ook niet weer terugkomt. En er schijnen partijen daar wel gevoelig voor te zijn. Uh, maar ja, weet je, misschien kunnen we ons hier niet zo in inleven, maar een jaar of negen geleden, toen is in Oost-Groningen, is daar een, een beeld van Lenin van, uh, van negen meter hoog geplaatst. Uh, ook zichtbaar vanaf de openbare weg. En ik denk dat menig libertariër, als hij daar langs had gereden, dat hij zich ook aardig geschokt had gevoeld. <laughs> nou, nee, dat was dan particulier, toch? Dat, uh, ja, dat, ja, dat was gewoon particulier, hij ja, heeft ja, geen belastinggeld gekost. Ja. Dat is een ondernemer die had zo'n beeld. Uh... Maar, maar Marx is wel een van. fout of vent. <laughs> ja, maar hangt niet uit. Iedereen, ervan, heeft, he? iedereen heeft recht om zijn ding in zijn tuin te zetten en ik ben bereid om voor dat recht te vechten. Ja, ja, ja, ja. Maar, dat, dat is. Is ook, maar dat is hetzelfde <laughs> ja. verhaal als dat een bedrijf iets, uh, iets fouts doet en dat mensen dan zeggen: ja, ben je een libertariër, dus je moet het goed vinden. Nee. Je mag ook best zeggen dat de bedrijven iets fouten doet. Je mag ook best een kunstwerk lelijk vinden. Ook als het met, mm -hmm. uh, met, uh, staatsteun of zonder staatssteuning ja, uh. Nou Ja, maar is zeg maar, nu die, het feit dat, uh, uh, dat je je daardoor beledigd voelt. Zou dat een reden kunnen zijn om zo'n ding te verwijderen? Nee, nee. Je, je kan wel zeggen van ja, het is van, van, van gestolen geld uh, uh, betaald. Maar dan had, dan had de, ge... de SGP een goed uh, punt. Ja, ja. Maar wat als je ja. huis minder waard wordt, weet je? Want er gebeurt natuurlijk ook als er windmolens omheen komen te staan of zo. Ja, ja, ja, ja. ja dan is er wel waardedaling, is er toch schade toegebracht. Ja, ja. Dus daar loop ik daar wel een beetje op vast, weet je? In dit geval denk ik, nou ja, het is een kwestie van smaak of zo. En dat ja. Uh, ja, heb je dan maar mee te doen, want dat ding dat stond er al. Ja, ik vind het argument van, uh, ja, iemand anders doet iets... en daardoor daalt het waarde van jouw bezit, vind ik altijd een beetje, een beetje zwak, zeg maar. Want ook omdat dat zo heel ver is doorgevoerd... Uh, dat, ja, ik ken mensen die zeggen, ja, als mijn buurman zijn deur een andere kleur verft dan in de straat gebruikelijk is, dan daalt de waarde van mijn, van mijn pand. Dan maak je wel heel veel inbreuk op iemand anders zijn eigendommen. Ah ja, Heet, weet je ja jou, maar zo'n windmolen naast je huis, dat is wel heel irritant hoor. Het wordt wel getaxeerd, dus in een hele, hele reële, reële zin. Heeft het invloed op de verkoopwaarde van je huis? Stel nu dat je wilt verhuizen uh, en de, iemand gaat zoiets, uh, daar net zoiets lelijks naar neerzetten of die uh, maakt een of andere bouwput of zo. Hmm. Ja, dat, uh, ja, natuurlijk. De, de technisch gesproken denk je, dat moet dan kunnen, maar het heeft wel effect toch. Ja, maar het is wel zo. Het is ook zo bijvoorbeeld als je, als je een huis aan de kust hebt of zo, en iemand anders, maar je hebt niet de grond tot aan de kust van het meer gekocht. En iemand anders koopt daar een stuk grond voor jou, en die zet daar een huis neer, dan ben je met mijn uitzicht kwijt. Ja. Ja, dan zeggen meeste libertariërs zeggen dan van ja, maar je bent geen eigenaar van het uitzicht. Als je het uitzicht had willen houden, had je dat stuk grond ervoor ook moeten kopen. Ja. Uh, maar als je daar geen eigenaar van bent, dan uh, ja, je kan je niet de bezitter zijn van de eigendom. Hoewel dat via de Nederlandse wet wel kan. Hè. Je kan gewoon een zichtlijn bezitten en dan mag niemand daar wat in doen. Dus je kan, oh. kan een stuk grond kopen, maar niet weten dat, dat daar een zichtlijn van iemand anders overheen loopt. En dan kan je er geen huis op zetten. Zo dan. Mm -hmm. nou, ik moest ook een beetje denken aan dat stuk uh, stiltestrand zeg maar Noordvoort heet dat geloof ik <lacht> ligt bij Noordwijk en Zandvoort in de buurt daar en dan mogen nu die Formule 1 auto's uh, die gaan daar niet overheen rijden maar de gemeente die had het goedgekeurd. die zei ah oh, ja maar als het zo ver komt dan mogen jullie daar wel langs rijden als de gewone wegen dicht zitten en zo en heel die natuurwereld is er overheen gevallen van ah, maar dat kan allemaal niet en er, uh, er is allemaal natuur daar en we mogen niet eens wandelen en dan zal je daar met Formule 1 auto's overheen gaan rijden. Maar is dat is die... natuurlijk ook te gek voor woorden, of niet dan? Ja, maar die organisatie heeft nu dus zelf besloten ja. om dat niet meer te doen. Maar de gemeente had het goedgekeurd. Ja, omdat heel de buurt uh, daar nou over. Uh, niet eens de hele buurt, heel Nederland flikkert daar overheen. ik <lacht> je, je zo'n ja. idee dat het een opzetje was? Uh, van, Ja, we hebben sowieso problemen met, uh, met uh, racewagens rond te gaan rijden in Zandvoort. En met de hele milieutoestanden. Uh, dus weet je wat, we gaan. We gaan één uh, traject gaan we, uh, over een stel kleine zeehondjes rijden. En dan krijg je een hele berg ophef erover. En dan uh, zeggen we, oké, okay, jullie krijgen je zin. We gaan niet meer met die uh, Formule 1-wagens over zeehondjes rijden. Uh, maar dan moeten jullie ook niet meer, dan, dan uh, moeten allebei tot elkaar komen. En dan, uh, dat mm -hmm. is, ik heb het idee dat het een onderhandelingschip was. Want wie wilde nou over het schone strand gaan rijden? Met zo'n uh, Formule 1-wagen, allemaal zand overal in. En, uh... Nee, maar het was volgens mij helemaal niet met een Formule 1-wagen. Oh. Het waren de mensen die werkten daar. En die hadden dus uh, even. Ze, ze, ze, ze sliepen in een hotel aan het strand. En ze moesten van dat hotel naar de paddock om, om die auto's te gaan onderhouden. Het ging helemaal niet over dat er okay. een Formule 1-auto zou rijden. Het waren gewoon oh. alle mensen die daar werken. Die vanaf oh, Dat dacht ik echt zo'n beeld erbij, ja. Dat, is, dat is wat ik ervan begreep. Maar nou nemen ze allemaal de helikopter. <laughs> ja. Ja. Gelukkig zo, wat maar. Ik, wat ik nou zo typisch vond, weet je, die hebben die, de natuurliefhebbers uiteindelijk voor elkaar. Ik ben ook een natuurliefhebber, weet je, dus ik zou daar ook voor gepleit hebben. Maar ik zei, hè, je moet gewoon dat stuk grond dan kopen. Maar dat kan dus niet, dat dus is een Rijksvastgoedbedrijf. Maar zij waren dus niet eens blij dat nu die uh, Formule 1 daar niet meer overheen zou gaan rijden. En in mijn beleving gewoon omdat uh, uh, die mensen van die Formule 1 organisatie hun principes niet wilden overnemen. Zo van, hé, hey, maar jullie moeten ook milieuvriendelijk gaan doen, weet je wel. Dus de hele praktijk deed er niet meer toe. <laughs> maar die uh, was gewoon een principiële kwestie geworden. Zelfs als ze het resultaat bereikt hadden, was dat niet voldoende. Vond ik heel apart. ja. Het triggert natuurlijk ook wel enorm. Als, ook al zegt zo'n Formule 1 organisatie nou van ja, we hebben de toestemming gekregen, maar we gaan het niet meer doen. Dan zou ik alsnog pissig zijn dat ze überhaupt de toestemming hebben gekregen, want waarom is het anders een natuurgebied uh, gemaakt? Ja toch, dan kan ik ook zeggen van ja, volgende week ben ik jarig, ik doe voor mij maar even een uitzondering dat ik in het park mag gaan barbecueën. Uh -huh. Nee, want uh, dat doen we alleen voor uh, Bernard van Oranje of hoe heet die uh, droppelul. Ja, ja, ja. <kijst> maar dat is natuurlijk het grote probleem van publiek eigendom. Want dat is het, hè. Dat is natuurlijk publiek eigendom. Dat is Rijksvastgoedbedrijf. En die, ja, die maalt daar kennelijk niet zo om of zo. Of dat dan de ene keer een stiltegebied is waar ze een heel uh, ambitieus experimenten mm -hmm. met uitvoeren zijn met natuurbeheer op het strand. Nee, dat, dat is dus niet zo. Want als ik daar met mijn verjaardag wil gaan barbecuen... Dan krijg ik geen vergunning. Snap nou, je? Dus het is, het is uh, willekeur, omdat het de Formule 1 is. En, en die toevallig uh, een groot Shell-logo naar uh, 100 miljoen man laat zien. Nou, en heel veel geld meebrengen voor Zandvoort en omgeving. Ja, tuurlijk. Als jij een, uh, ik heb van die dingetjes gelezen. Als jij een, een, een huis in Zandvoort hebt en je, kan dat, en je verhuurt dat op Airbnb tijdens de Formule 1, dan krijg je daar voor het hele weekend ongeveer 20.000 euro voor. <lacht> ja. En je kan waarschijnlijk nog schade claimen ook, omdat het niet te verhuren is vanwege de herrie. <lacht> <lacht> uh, Dat weet ik al niet. Waarom moet ja. je die schade dan claimen? Bij de overheid, want die heeft toestemming gegeven oh ja. en daarvoor. Oh, ja, het allemaal verhuren aan natuurvorsters, maar die natuurvorsters die, uh, die, uh, ja, die komen niet meer met die herringen. Wij uh... ja. nou, jongens we hebben nog een half uur en we hebben nog een hele berg berichten. Dus, uh, de ja, de, ja, de burger is de, de polarisatiespug zat. Ja, ja. Dus ja. De, dat, is, dat is een heel typisch bericht. Uh, uh, dat is namelijk niet de burger die dat zegt. Maar dat is een politicus die dat zegt. <laughs> oh, Oké, okay, dus ja. ja, het is een mening. Kan dat iedereen dat niet lezen? Want het is bij het FD. Nee, dat maar dat dat niet. Ik, ik lees dat er wel voor, want ik heb namelijk een abonnement op het FD. Dat vind ik wel interessant. Okay, dames en heren, hoeven jullie nu geen FD-abonnement meer te kopen? Rick nee, Lees. Het nee, het voor. Precies, precies. <laughs> nee, uh, uh, dus die, het, het gaat over de commissaris van de koning in Noord-Brabant. Die heeft dat gezegd. Dus uh, die heeft gezegd, de burger is uh, de polarisatie puur zat. Uh, en die zegt dat dat dan een taak van de overheid is om dat, uh, om dat te verhelpen. <laughs> ja, dus De overheid ja, dus de de is de po te polariseren. Ja, ja, ja, ja, ja, hij is, divide is, and conquer. Ja, dat is dus zo, ze breken zo, je benen is, en schrikken in kerk. Het natuurlijk ja, aan het ja, veiligstellen. Ja, ja. Ja, nee, maar dat is het is over boze boeren en moeizame coalitievorming en dat soort dingen. En ja, hij maakt zich zorgen, ik joh? Uh, en, en over het hele verhaal van Forum voor Democratie natuurlijk, die, uh, die dan uh, dat laatste natuurlijk weer een of andere formulering in de Tweede Kamer een heleboel overhoop liggen. Dat is weer van racisme of fascisme beschuldigd of weet ik niet wat. Maar de burger zit ondertussen met een bak popcorn te kijken en te gewoon te genieten van, ja dat is leuk, ja, ja, ja. ja. En dan uh, zegt hij, nee, het is er zo'n Ja, dat klopt, uh, want hij, hij zegt, nou, hij hoort in zijn gesprek uh, als commissaris van de Koning ook, dat mensen wel snappen dat politiek een beetje theater moet zijn. Maar hij vindt dat dus echt uh, totaal niet. Hij vindt dat de hyperbol niet normaal mag worden. Hij, hij houdt van, uh, van saaie politiek. Wie, uh, ik moet weer denken aan die man van de Belastingdienst. Die de nieuwe, soort van nieuwe baas van de Belastingdienst. Mm -hmm. Die dan, de minister of staatssecretaris, die dan zei: uh, van nou, mijn taak is volbracht als de, als de Belastingdienst weer degelijk en saai is. Dus het lijkt ook dat we veel meer van dat soort. Uh, Zakelijke mensen tegenwoordig de politiek in gaan. Maar, Zijn er Misschien ook de enige mensen die dat willen doen. Ik moet ook wel zeggen dat het, als het met polarisatie bedoeld wordt, tussen uh, dat uh, alle rassen tegen elkaar worden opgezet en dat, uh, dat beroepsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld en, en uh, belangen. Dat, dat hele verdeel en heers. Toestand met het, dat is enorm gepolariseerd en dat is inderdaad bijzonder irritant, vind ik. De echte homo's zien de transseksuelen als vijand en en boeren zien de landbouwers, of de, de, de bouwers als vijand, omdat ze allebei om een stikstofbudget uh, moeten vechten. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk allemaal door de overheid in het leven geroepen, al, die, ja, al die, die, uh, die tweestrijd, waardoor iedereen naar de overheid rent om bescherming, omdat ze zich allemaal bedreigd voelen door een andere, ander subgroepje. Ja. ja, dat hebben we toen ook al benoemd. Hè, maar die mensen die schijnen, dat was in ieder geval rondom die hele stikstofcrisis, schijnen die groepen wel. ...redelijk samen op te gaan, of in ieder geval deels. Dus dat verhaal is dan, als het al door de overheid uh, geïnitieerd zou zijn, is dat redelijk mislukt. Mm -hmm. Ja, en dan nog de excuses voor slavernij en holocaust. Kan dat? Ja, ik vind dat zo ja. raar. De, de, de, de, als je als nadenken, erover nadenkt... Ik denk toch iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Ik, ik, ik had uh, de afgelopen week, ik ben ook uit die groep gestapt op uh, overheid en samenleving... Was een discussie waar nogal wat, uh, wat no, best wel fundamentalistische Turken in zaten, maar zeggen. Uh, en die vonden dat alle vluchtelingen gewoon de grens over zouden moeten mogen bij Griekenland. Ja, uh, en daar heb ik ook, ook wat dingen over gezegd daar, en dat waren ze heel erg verbolgen over. Uh, en ik zei ook van ja. Ja, maar toen, uh, toen droeg ze allerlei argumenten aan van ja, maar jullie waren met je, met je koloniale verleden waren jullie hartstikke fout. En de ottomanen, die deden dat niet zo, die hadden nog respect. Ik ben toch geen, geen, geen koloniaal of zo, weet je wel. Wat heb ik nou ermee te maken wat de VOC in het verleden gedaan heeft? Ja, en dan de, ja, als we dan de ottomanen gaan goed praten, dan heb je helemaal de neiging om te zeggen, ik weet ook nog een paar dingen over ottomanen te vertellen. <laughs> ja, maar ik zei Jullie ook je een beetje... Misschien niet op de geschiedenisboekjes hebben gehad, ja, he. Maar dat ik zei, over, dan moet je dus alle Egyptenaren en Inca's en weet ik niet, wie moet nou. je dan allemaal aan het schandblok nagelen of zoiets. Mm. Dat wordt toch een ondoenlijke kwestie hoor. Maar, maar dit, het verhaal denk is ik natuurlijk ook... dat er, als, je, als je die Rut hebt die, zich, die excuses maakt namens ons, daar mm. zit eigenlijk expliciet in, uh, in verweven dat hij de, verantwoorde, of de, ja, de vertegenwoordiger is van ons en onze voorouder. Mm. Want anders zou ik toch geen excuses kunnen maken namens ons en onze voorouders. Hij vertegenwoordigt nee, ja, ja, ja. al die mensen kennelijk. Ja. En Dat is natuurlijk eigenlijk uh, wat de opzet is, denk ik. Dat je dat ja, doet. maar het gaat, is ook een soort strategie, hè, want het gaat steeds een stapje verder. Dat een, de formulering die wordt dan steeds wat scherper aangepast, waardoor de, de excuses nog steviger worden neergezet. Hier, dat, hier, er zijn verschillende berichten daar wel over verschenen, dat in de ene keer de formulering redelijk algemeen is en vervolgens dan toch heel erg. Uh, door het stof wordt gegaan en zo. Nou, volgens mij is het een soort van bijsturen van de publieke opinie. Dat is eigenlijk het is ook, Of kunnen alleen daders om excuses vragen. Filosoof Paul Tongeren pleit, bepleit te erkennen dat we deel uitmaken van gemeenschappen. Of we willen of niet. Dus dat hele verhaal van de, ja we maken deel uit van een gemeenschap. Dus de, de, de collectivisme wordt hier naar uh, binnen gesmokkeld. Ja, ja, omdat je deel uitmaakt van een gemeenschap. ben je verantwoordelijk voor slavernij. Ja, dat is natuurlijk dezelfde redenering achter, uh, achter het hele sociale contract. Nou. Ja, nou ja, daar dus zijn wij het toch allemaal wel mee akkoord. <laughs> ja. Ja. ja. Nee, dus. <laughs> ja. En uh, ja, nog zoiets: dat de uh, Hero uh, aangifte tegen bol.com uh, vanwege uh, ja, literatuur op, uh, op bol.com. Ja, dan vraag ik me weer af hoe ze daar zijn gekomen. Dan moet er gewoon iemand zijn die gaat alle boeken naast ja. Ja. Ja, Naast ja, ja, lijstjes ja. leggen. En dan weten dat er op, in, in dat boek op pagina 57 uh -huh. iets genoemd wordt. Wat mo momenteel... Ja. Uh, die mensen kennen die boeken beter dan uh, de doelgroep op waar <laughs> die boeken gericht is. Ik denk het ook, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat was, ik weet nog wel, vroeger uh, bij de radio uh, een hele bekend iemand uh, binnen de radio. Ja, het is Howard Stern. En die had een uh, soort uh, onderzoek, nou ja, er was een onderzoek gedaan, uh, want hij is bij menig zender uh, eruit gekikt, omdat hij de F-woorden nogal vaak gebruikte of uh, uh, een, hoe prostituees dat uitnodigde om te kijken hoe ze kon gaan met een, uh, weet ik veel, een langwerpig voorwerp. En uh, er allemaal live op de radio, dus iedereen was gechoqueerd. En er was altijd het argument van de adverteerder is, uh, die wil dit niet, want de doelgroep is beledigd. Weet je wel? Ze mm -hmm. hebben dan een specifieke doelgroep en die, die houden niet van seks. Mm -hmm. uh, maar toen had we steun een tegenonderzoek laten doen. En dat bleek dus uit dat degenen die uh, het langste luisterden, waren de mensen die zich het meest aan hem irriteerden. <laughs> ja, ja. dus dat was juist goed voor de advertentieinkomsten van die mensen die dus bezwaar daartegen maakten, snap je? dat heb ik bij mij ook altijd het idee dat ja, het ja, ja. De ja. mensen die er elke keer omheen hangen die hebben zo'n gruwelijkheid. ik aan mij die willen elke keer maar negatief zijn Die ja, ja. lezen alles wat ik schrijf maar goed ja, maar zo onder de eerste staat hier dan het verspreiden van racistische, antisemitische en holocaust ontkennende boeken is verboden in Nederland ja. Dat is natuurlijk in deze tijd ook, in de tijd van het internet... ...je kan gewoon alles, alles overal vandaan halen wat je maar wilt. Ja, dus oh, nee, hele idee dat bol.com nog geen fysieke boeken mag verkopen. Maar, en, en Bol zegt zelf ook van... Uh, ...ja, uh, als bedrijf staan we niet altijd achter de inhoud van alle boeken. Ja, dat, uh, dat kan ook niet, want er uh, zijn een heleboel tegenstrijdige uh, dingen... ...die ja. worden beweerd in al die boeken. Maar ja, dit is, dit, dit is zo'n onzin. Je gaat hier absoluut geen racisme of... Uh, eh, antisemitisme mee bestrijden met het verbieden van boeken. Ja, maar het is ook ja. helemaal niet waar dat Nederland nee, alle antisemiti antisemitische boeken verboden zijn. Mind is bijvoorbeeld: gewoon legaal. In wil dat ja. ja, maar het is de hele tijd is dat illegaal geweest. En dus nee, nee, ik denk een jaar of tien geleden of zo is dat gewoon weer legaal geworden. En dit zegt Herman Loonstein, bestuurslid bij de FJN tegen Pointer. Mm -hmm. De FJN is een federatief Joods nederland uh -huh. Die beweert dat dat uh, illegaal is. Nou, het ging onder ja. andere om uh, Holocaustontkenning. Ja, maar dat, dat, dat zou hij wel je... willen waarschijnlijk, maar dat is niet zo. Dus gaat ja, toch dat boek van die ene... Ja, dan gaat die rechtszaak niet ver komen dan. Uh. Uh -huh. dus gaat het gaat toch wel meer om die boeken zo van, die, van die ene bekende Holocaustontkenner, weet je nou? Holocaustontkenner. Ik zou het ja. ook wel gaan ontkennen. <laughs> Hij is een professor hier. Die zwakt het maar een naam. af. Ja, ik weet even de naam niet, maar die zwakt die het af. Fakker ja, Er zijn, <laughs> er zijn wel, wel Joden omgekomen, maar niet 6 niet miljoen. Hij zegt, het totaal is dan 6 miljoen. En daarom onder, ondervallen... 5 miljoen Joden of zoiets. Ja, dat vind ik wel raar dat je dan al een horencast bent. Want ik, uh, ik durf ook best wel te twijfelen aan die 6 miljoen. En ik ken ook Joden die twijfelen aan die 6 miljoen. Uh, dus ja, het 6 miljoen getal is heilig, maar ik heb al eens gehoord dat daar uh, bij het tellen van tot stand komen van 6 miljoen dat 4 miljoen kwam uit Auschwitz alleen. En later heeft het Auschwitz-comité of zo die hebben dat die 4 miljoen naar beneden bijgesteld naar 2 miljoen of zo. Ja, dan moet die 6 ook naar vier toe natuurlijk. Maar die 6 is gewoon nog altijd op 6 gebleven. En dan zodra je zegt dat geen 6 is, dan ben je een horekast ontkenner. Oh. Maar ja, dat is gewoon wiskunde dan, op uh, dit moment. Oh. Oh. Oh. Maar nou, ik heb nou, het even bijgezocht. Dus ik deze, deze, deze video kan een... er ook wel afgeknikkerd worden, joh Oh jee, oh jee, ja, ja. Ik heb bij godwin Zingel aangepast. Maar nou, goed, Terech, wat wil je zeggen? Nou, ik heb het even bijgezocht over mijn kamp. Je, het schijnt dus uh, dat je het uh, je mag het bezitten in Nederland. Het mag uitgeleend worden door de bibliotheken. Uh, maar het mag niet herdrukt worden, omdat de Nederlandse staat stelt dat, uh, dat zij het auteursrecht daarover heeft. Okay. Dat is eigenlijk uh, een rare kwestie natuurlijk, maar, uh, maar dat is hoe het nu officieel zit. Ja, maar je uh, waren nog een berichtje, uh, etnisch profileren door de Nederlandse uh, kijken, politie. Ja, geniaal. Ja. De ja. Nederlandse, ja, de Nederlandse, ja, ook het, is het het geheimen, over de ja. eigen wetgeving, weet je. Ja, ja, ja. Maar ze zijn er nu dus ook voor aangeklaagd. Dat maakt hm. het wel weer interessant. Kjair, ja, natuurlijk mag dat niet. En die uh, Maasje C die zegt dan, nee, maar dat doen we alleen maar als... Uh, als er ook echt allerlei andere aanwijzingen zijn, dus dit is dan een bijkomend verhaal. Uh, en zij zien dit niet als uh, etnisch profileren. Het, nee, ze dus. doen het gewoon op basis van correlatie tussen gegevens. En ze weten dan, nou als iemand zussen zo'n kleurtje heeft, of die in die afkomst, uh, dan is er een verhoogde kans op dat hij bijvoorbeeld drugs bij zich heeft. Of weet maar dat wat? is etnisch profileren. Ja, maar ze zeggen dus dat dat niet zo is. Ja. Mm. Ja. maar hij zegt er niet iets anders over. Nou ja, omdat hij uh, deze persoon, het was niet de huidskleur omdat hij bepaald de soort spijkerbroek draagt en daar uh, dat, dat... Nee, dat nee, was... nee nee nee nee nee zo, nee nee nee, aan. Ja, die, die, die mensen is. met die gym die ja. hebben ook altijd drugs bij. Nee, ze geven wel toe dat etniciteit een relevante indicator kan zijn, maar ze noemen dat niet etnisch profileren. Hmm. De maïs ja. doet niet aan etnisch profileren, zeggen ze letterlijk. Hmm. Gooi je bommen op mensen, maar het is geen moord. Nee, nee, nee ze, ze noemen het predictive profiling, ja. uh, enhanced interrogation. <laughs> <laughs> Goed, tot zover de onzin van de Koninklijke Muisjes. De corona is geopend. Ja, het kan natuurlijk zijn dat, dat ze zeggen: ja, we, we doen niet een ethisch profileren, maar we moeten eerst iemands paspoort zien om te zien of hij een verhoogde kans maakt op, uh, heeft op, uh, ja. op het drugs bij zich hebben. Ofzo. Waarschijnlijk zeggen ze dat, uh, dat ze eerst al die andere factoren nakijken. Als ze dan bijvoorbeeld een. Uh, een nationaliteit in staat, dus niet een etniciteit, maar een nationaliteit, hmm. dat is natuurlijk wat anders, ja. dat, ze, dat ze dat meenemen in hun afwegingen, zoiets. Ja. Ja, maar goed, ja. predictive profiling dus. We hebben nog tien minuten. Um, ja. Het <laughs> we <gaan weer laughs> zal wel ietsje uitlopen, denk ik. Uh, municipalisme of de gemeente aan de macht. Ja, municipalisme, oftewel municipality, dat woord zit erin, hè. Mm. Uh, dat is een soort van, uh, uh, ja, soort van ideaal vorm van hoe de samenleving eruit zou moeten zien waarin alleen de gemeenten rechten hebben en dus niet mm. hogere overheden, daar word ik als libertaai wel enthousiast van, een beetje subsidiariteitsprincipe zoals ze dat uh, noemen Het mag nog wat, het wordt al beter. De straat, het huis. Het individu misschien. Nee, maar wat het leuke is, uh, uh, dit, dit gebeurt dus in Frankrijk overal in allerlei gemeenten. Dat allemaal burgerlijsten uh, zich in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maat gaan mengen. En die laten zich dan inspireren door, uh, door de hele politieke traditie van de maatschappij van onderop. Terwijl ze het grassroots bewegingen, weet je, weet je. Misschien ook zoiets als wat je in Italië gezien hebt. Mm -hmm. En die zijn daar behoorlijk succesvol geweest. Die wisten vervolgens totaal niet wat ze met dat hele politieke circus aan moesten. Maar die kregen wel veel stemmen. Ja. En dat is nu dus ook in Frankrijk aan de gang. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Wat het ja. voor gevolg heeft voor de Franse samenleving. Ja. En we nog even overwaaien in Nederland. Hè? Um, ja. dan gaan we gaan nog even naar Karl Müller. Die is uh, overleden. Ja. En Rick, jij kan wel uitleggen wie dat was. Ja, de libertariërs die zullen misschien zijn naam niet gelijk uh, kennen. Of behalve als je misschien wat ouder bent, dan heb je hem wel eens voorbij horen komen. Dit is een man die, uh, hij was wel, wel een hele bekende anarchist, maar een links anarchist. Dus vandaar dat libertariërs dat we hem meestal nog niet kennen. Uh, maar die overleed net vorige week, vlak voor de uitzending uh, van Vrijheid Radio. Dus we hebben hem toen niet meer mee kunnen nemen. Ik vind het wel belangrijk om dat even te noemen. Dit is uh, uh, een psycholoog, een dienstweigeraar. Uh, en anarchist. Dus nou ja, op zich word ik daar wel enthousiast van. Uh, en hij streed tegen het afzonderen... van verstandelijk gehandicapten... van de rest van de samenleving. En in die tijd, dat was in 1974... daar stond het overheidsbeleid echt lijnrecht tegenover. Dus die hield heel erg van... Verstandelijk gehandicapten, allemaal apart zetten en een flinke muur eromheen zodat we er geen last van hebben. Beetje one fly over the koekoesnes situatie. Ja, ja precies. Zo maar dan wel zonder lekker. Jack Nicholson. Ja, wel lekker drogeren en een uh, flinke Zweedse band te zetten, zoals het heet. Weet je, zo'n band met een slotje erop en aan de muur vastketen. Nou mm -hmm. ja, goed, dat soort dingen kwam toen veel meer voor. Dat heet de Zweedse band? Zweedse band heet het, ja. Ik dat heb komt denk, uit Zweden ook, dit. Uh, weet ik niet. Ik heb, ik heb daar nog wel meegewerkt uh, vroeger inderdaad. Ja, en het, het nare daaraan is ook dat uh, cliënten er op een gegeven moment aan gaan wennen. En dat ze zich daar veilig bij voelen. En als je dat dan weer wilt afbouwen. Uh, dat ze dat dan zelf weer terug gaan vragen. Mm. Mm. Dus dat doet dus heel, heel erg denken aan, uh, uh, aan belastingsslaven dit. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar de goed, hij is uh, zo gewend. Je bent ja. zo gewend ja. dat de gewoon ja, vraagt om ze weer terug te <laughs> boven. <laughs> ja, inderdaad, ja. Nee, maar maar hij, uh, hij kwam er dus tegen in het verweer en Hij, hij wilde dat die uh, verstandelijke het veel meer onderdeel zouden gaan uitmaken van de samenleving. Dus Hij stichtte in 1974 Nieuw Denedal. Dat is inmiddels is bestaat dat niet meer in die vorm. Maar heel de Nederlandse gehandicaptenzorg die heeft ongeveer zijn werkwijze uiteindelijk overgenomen. En dat is tegenwoordig, is dat gewoon een nieuwe normaal, zeg maar. En je ziet tegenwoordig ook meer gehandicapten in de... En verstandelijk gehandicapten in de normale samenleving. Dus je ziet gewoon door de stad lopen, boodschappen doen en al dat soort dingen. En dat was vroeger niet zo. Kun je misschien nu niet voorstellen, maar dat Sofie heeft hij In geen... was het ook zo, hè. Dat, uh, dat ze, als je dan vroeg, uh, waar zijn de gehandicapt, dan zijn hij: gewoon die zijn er niet. Ja precies, bestaan niet, we hebben geen homo's, weet je, dat idee. Het wel ah. ja. in Frankrijk, was het zo, dat, uh, dat je abortus aan kon aanvragen, als, je, als bleek dat uit de scan bleek dat een kind uh, gehandicapt was. Ja. Dat dat ook als normaal werd gezien. Uh, dat iemand die ik kende, die had dan een gehandicapt kind, uh, die had down syndroom mm -hmm. We waren op vakantie in Frankrijk en die werd erop aangesproken, van waarom heb je niet geabuteerd. Ja. In Nederland mag dat tegenwoordig gewoon... Te ja, ja, ja. ja, zeker. Ja. Sinds, uh, nou ja, je zegt het nou zo, maar toen ik geboren was was dat absoluut nog niet het geval. Dat is pas sinds de laatste tien jaar volgens mij. Hier hm. moet mm -mm. <laughs> toen ik geboren werd was dat absoluut niet het geval. Dat ben ik wel. Weet. Ja. Ja, mijn moeder had die mogelijkheid zeker niet. <laughs> Ja, ik moet toch een beetje mijn, laten zien dat ik ook uh, uh, uh, wat kennis heb, anders dan... Ja, uh, nee, nee. nee. Uh, uh, uh, uh, even kijken naar een politiebericht politieberichtje. Vroeger, je, jongens. Vroeger. Ja, ja. Toen ik kind was. Ja, politiebericht. Ja, politiebericht. Ja, politiebericht. Ja, ja. politiebericht. Oh, hebben ze meidelijk te pakken? Ja, twee doden bij familiedrama. Uh, ja, het is natuurlijk hartstikke triest natuurlijk, maar... Ja, het is al bekend... Uit de statistieken dat uh, politiemensen hun partner ook het meest mishandelen en zo. Het zijn gewoon gewelddadige types die zich aangetrokken voelen tot een baan waarbij je met een vuurwapen rond mag lopen. Vreemd genoeg. License to kill? License to kill uh, mensen mag wurgen in, in concerten en zo. Maar, maar sommige maar, uh, mensen die genieten daarvan, hè, van een beetje pijn op zijn tijd. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, er was vandaag nog een hele uitzending over huiselijk geweld op uh, radio 2. Dat is wel boeiend vanavond ook op uh, net 5 geweest, geloof ik. Het is een hele serie. Maar, ja, niet, ik. maar goed, uh, cijfer. Ja, Het gaat hier in uh, Utrecht even dingen. Twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 43 jarige man die werkzaam is bij de landelijke eenheid van de politie en zijn 40 jarige vrouw. Het lijkt erop dat hij eerst zijn vrouw om het leven heeft gebracht en vervolgens zelf wordt gepleegd. Zo meldt de politie. Ja, dus uh, ja, dan moet je gelijk hun vuurwapens afnemen. Dat lijkt dus uh, enorm... Uh, gun control moet zijn, dat de politie geen vuurwapens moet hebben, want het is gaat mm. helemaal missie. Ja, wie controleert de controleurs, hè? Ja, ja net als in Noorwegen, daar uh, loopt de politie niet met vuurwapens rond, hè? Ik vraag me dan af, als je nou zijn collega bent, mm -hmm. dan moet je volgens mij moet je zoiets toch zien. aankomen Ja. Nee, maar wacht, even, de ja, maar wacht even. Ja, maar wacht even. Het is een beetje hetzelfde verhaal in mijn beleving als, als in Den Haag bij het openbaar vervoer. Als je daar een baan wilt hebben als tramchauffeur... dan moet je eerst aantonen dat je op geen enkele andere manier een baan hebt kunnen vinden. En bij de politie is dat het, is het ook zo dat je... je mag daar nou niet een te hoge opleiding hebben. Nee. In Amerika <laughs> is dat in ieder geval zo. Maar is dat in Nederland ja. ook zo? Ja, dat is... Nou ja, goed, sowieso als je daar als soort van diender op straat werkt... is het hoogste wat je daarvoor mag hebben is mbo. Mm. Ja. En nou, dat de politie wat... je, uh, is vaak MAVO. Dat merk je ook wel als je in de kantine met ze praat. <laughs> Dan kun kunnen je je voor is... voordoen om daar aangenomen te worden. Die die je niet gestude... hebt. Nee, als je maar geen papiertje hebt. Ja. Als je maar niet gestudeerd hebt. Je moet gewoon universiteit niet afronden. En dan ja. bij de politie gaan werken. Ja, maar kunnen ze het achterhalen? <laughs> Stel dat jij die universiteit wel hebt gedaan. Maar je komt daar gewoon van. Nou, uh, ik wil wel um, elke keer met zo'n schietuizer rondlopen. Uh -huh. ah, heeft u het diploma? Uh -huh. wel... Nee hoor. Nee, hoor. Maar ze kunnen alles achterhalen natuurlijk. Dat... Ja. Sowieso als je ingeschreven staat bij een universiteit. Dan is dat bij... Uh... De dienst uitvoering onderwijs geregistreerd, dus dat, uh, dat kunnen ze altijd terughalen. Als ze een beetje no your ja, customer doen. Ja, onderzoeken. antecedenten onderzoek en ze sorry meneer, uh, ja. we hebben gezien dat u een universitaire opleiding heeft en uh, toedle, U bent doen. slim, ja. ja bij, bij mij kwamen ze werken voor de field bij mijn studie. <laughs> wat is dat voor studie? Accountancy. <laughs> ja. Heb je die wel afgerond? Nee, dat ik kwam met de bitcoin in aanraking. Uh, ja, een zinloze studie. Nou, ergens wel, zeker met alle automatisering. Ja, als je het vergelijkt met dokter, dan is het inderdaad, dan stelt het niks voor, we het maar zo zeggen. Maar je leert er wel iets hoor, op, op zo'n. Uh, het, is, het is niet iets wat je jezelf niet zou kunnen leren, maar je leert ja. er wel iets uh -huh. Dit is dat... trouwens al het vierde schietincident in de regio. Eerder viel er duidelijk geschoten in Leersum en twee keer in Utrechtsewijk overweg. En was het elke keer met agenten? Of... Nou ja, dat, dat, dat zou statistisch wel heel bijzonder zijn. Oh ja. nou ja, in, in september 2019 schoot een 35-jarige politieagent zijn kinderen van 8 en 12 dood. Jonge, jonge, jonge, ah. jonge. Ja, maar dat komt gewoon die mensen. En ja, dit is altijd weer... Ik wil, ik wil ze ook weer niet allemaal overeen scheren, natuurlijk. Maar die zitten hele dagen te leren hoe de wereld uit terroristen bestaat. En die hebben continu de dreiging, om het maar zo te zeggen. Die, die hebben altijd een actiemoment. Het, hè? Die, die, die zijn non-stop getriggerd. Volgens mij ga je daar op een gegeven moment helemaal aan onderdoor. Oh ja, ja, ja, ik herken dat wel uit het werken met uh, cliënten moeilijk verstaanbaar gedrag. Zoals dat noemen die veel agressie laten zien. Dan moet je echt niet meer dan uh, nou, zeg 32 uur in de week werken. Dan ben je echt op. Ja, ja. maar je gaat de hele wereld waarschijnlijk inderdaad zien. Als de, maar het sowieso sowieso wel zitten we zelfselectie in. Dat mensen die de wereld als vijandig zien en slecht en zo. Dat die de, waarschijnlijk de neiging hebben om bij dat soort instanties te gaan werken. Dus alles wat die zien. Dat Misschien ze, moet ik dat gaan doen. Ja, je ziet, je ziet een idee geboren worden hier. Ja, dat ik toch nog bij die Field uh, ja, ja. en al die belastingontwijkers met de Bitcoin aanpakken. Ja, dan kun je zeggen: Oh, nee, deze is oké. Okay. Nee, deze is ook oké. Okay. ja nee, het is allemaal oké. Okay. Een verhaal van die oh, ja. kampbewaarder die, kamp ja, die libertariërs is. Hè? <laughs> de libertariërische belasting. Doen. Als je minder mensen vermoordt dan een niet-libertarische kampbewaarder. De libertarische belastinginspecteur. <laughs> en de, iedereen die krijgt een ton terug elke keer. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, nee, dat is ook weer niet zo. Hè? Nee, nee, nee. Alles op nul. Alles op nul. Van overal de, de andere kant op kijken, als je dan in één keer merkt: hé, hey, die wil het wel heel erg veel belasting. Hé, hey, volgens mij is dit gewoon. Uh... <laughs> Ik heb niks gezien. Ik heb hier een Twan M, eens even kijken wat die voor. <laughs> opname <onderneming> in Cyprus. <laughs> ja, uh, <laughs> maar goed, uh, even kijken hoor. Um, we waren ook alweer benieuwd hoe je die gaat uitspreken. Ja, iemand met een moeilijke naam, uh, eindelijk een, <laughs> een politieke oplossing voor een uh, politiek probleem. Ik denk dan, uh, ja, dat is uh, vuur met vuur bestrijden of zoiets. Ja, nee, nee, nee. Ik zal dat even uitleggen. Dit is Meritjel Serret uh, en zij is, uh, zij is minister in het Catalaanse parlement. Ooit benoemd door Poets de Mond, die, die toen naar België heeft moeten nokken. Dus dit artikel staat ook in een uh, Belgisch opinieblad. Uh, het dit gaat... zal, zal vast goed met Poets uh, de Mond gaan, hè? Je hoort niks meer van hem. Nee, nee het gaat ook goed. Uh, oh. nou, hij is uiteindelijk helemaal uit... uit het nieuws, hè? Ja, maar ding is, hij is, uiteindelijk, hij is natuurlijk naar België gevlucht, vervolgens uitgeleverd door Sleeswijk, door de rechtbank van Sleeswijk. Uh, maar alleen op basis van misbruik van overheidsgeld. Dus die uh, kon niet vervolgd worden voor rebellie in Spanje. Want daar wilden ze hem eigenlijk ook voor laten uitleveren. Maar dat oh. weigerde die rechtbank van Sleeswijk. Dus hij zit nu redelijk veilig in, uh, in Spanje. En hij is gewoon weer politiek actief. En ook, oh. uh, volgens mij is hij vertegenwoordiger uh, uh, van, uh, uh, van Catalonië in de EU. Oh. Lid van het uh, Europees Parlement. Maar goed, dit, dit hele verhaal er gaat erover dat... Uh, uh, dat de centrale Spaanse regering nu uh, dus bereid is om te praten met het Catalaanse parlement over de onafhankelijkheid van Catalonië. Oh. Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar de, dit... Waarom uh, ja, nou, weet je dit niet in de nieuws gehoord? Ja, dat klopt. Dus dat het staat bij een wat, wat kleinere site, inderdaad. Uh, maar dit vindt wel degelijk plaats. Het gebeurt gewoon daar. En de, ja, die, maar de, het is ook wel zo dat die gesprekken, die leveren niet helemaal op wat het Catalaanse parlement er dan van wil. En ook niet wat, uh, wat alle actiegroepen daarvan willen. Maar er is toch een soort van begin gemaakt. naar meer onafhankelijkheid voor Catalonië. Dus dat vond ik wel interessant hmm. om te vermelden. krijg je een brexit-drama waarschijnlijk. wat uh, 26 jaar duurt. en waar ze eeuwig blijven strijden. Uh, ja, jullie is... mogen wel onafhankelijk worden. maar dan moet je wel. Nou, alle wetten blijven gehoorzamen die uit Madrid komen. Het is natuurlijk weer een beetje een verschil. Dat is dat uh, Catalonië best wel een rijke regio is in, uh, in Spanje. Dat is met um... Groot-Brittannië niet echt. Weet je, het Groningen van... Uh, ja, maar dan, de dan de maakt het nog moeilijk om af te scheiden. Want de Spaanse overheid heeft natuurlijk een berg uh, staatsschuld. En elke ja. rijke regio die verdwijnt. Mm -hmm. uh, ja, daar zullen ze zeker bij, bij willen bedingen. Ja, jullie kunnen onafhankelijk zijn. Maar je bent wel verantwoordelijk voor, mede verantwoordelijk voor die staatsschuld. Ja, ja, ja. ja dus, het is ook wel... het ja, even kijken hoe dat allemaal uitpakt. Maar uh, ja, het is wel grappig dat dus Nou, zeg zo'n drie jaar na dato. Uh, nadat het Catalaanse parlement dus die onafhankelijkheid uitriep of eigenlijk twee, twee, jaar en een beetje, dat, dat er nu ook serieus over gepraat wordt. Ik denk ook dat de Europese Unie vindt het geen probleem, net zoals met de onafhankelijkheid van Schotland, omdat die groepen willen dan onafhankelijk zijn van de oud, uh, ja, van dat empire willen ze los, maar ze willen wel ooit dolgraag onder het nieuwe empire vallen van de EU, dat ja. is bij die Schotten zo, en dat zal hier ook wel zo mee zijn. Dat denk ik ook, ja. <coughs> Ja, het is ook wel er dat er van die oude empires, zoals Spanje en, en Engeland, dat er nog steeds stukken afvliegen. Hè? honderden jaren later, nadat het uiteengevallen is, zijn er nog steeds kleine stukjes die er afbrokkelen brokken lopen. Ja, ja. Maar je ziet wel hier dat dan de red de, de, in de, de Engel is dan de Europese Unie, die het echt regelt, die omvang. Ja, je ja, ja. Dus, ja, ja, ja. ziet, zowel die poeits de mond als die, uh, die seret, die zijn beide, zijn die lid van het Europese Parlement. Mm -hmm. Dus daar hebben ze dan wel weer liefde voor. Ja. Um, ja, dan gaan we nog even verder. Gewoon naar Turkije. Turkije nodig de NATO uit. In, uh, ja, in, nodigt in, de, de, de NATO Lats. uit voor oorlog. Ja. ja, kom even meedoen met onze Syrië. komen jullie ook op ons page. Lekker dan. Je uh, wordt gehaald en gebracht. Ja, inderdaad. Rollen de rode ik vond het een beetje verontrustend, omdat, omdat ook de Amerikanen die hadden een uh, een of andere marine eenheid daar naartoe gestuurd, of hm. een soort, hoe heet dat, een uh, rug of. Uh, uh, en het is natuurlijk zo volgens artikel 5 dat als een NAVO-lid ergens in een oorlog uh, wordt, wordt aangevallen, dan is uh, heel, alle NATO-leden dan verplicht om enthousiast bij te springen. Dus dat daar begint Turkije nou ook mee. Ja. Terwijl, ik vind het een heel raar verhaal, want Turkije is zo Syrië binnengevallen. Dus uh, ja, dan zullen ze ongetwijfeld zo'n verhaal erbij hebben van uh, nee, maar zij begonnen eerst. Uh, we zijn alleen preventief binnengevallen. Maar eigenlijk willen ze dat, uh, dat de NATO hier mee gaat doen. En ik geloof wel ja. dat de Amerikanen nou al wapen Chemical Weapons of mass destruction. Ja, dat is eh, inderdaad. Chemical weapons. Assad <laughs> ja, ja, chemical ja, ja. weapons. Ja, oké. Okay. Zo... Dat de Russen daar ook uh, aan het vechten zijn. De Russen samen met, uh, met Assad. Ja. En dan de Turken. Als die, als die dan de Amerikanen-Westlingen... Dan heb je gewoon een directe Oost-West uh, oorlog te pakken. Ja, wat ik begreep... Over dat wat die, eigenlijk? Die, die Russen die hebben daar een of andere basis in Syrië. En het schijnt dat ze daar nogal. Oh, uh, ja, Ja, dus het ja. schijnt dat ze die. Uh, dat ze die uh, te kosten. Koste, wat kost wel willen, willen veiligstellen. Ja, het, het andere punt is dat er. Als ze een, een uh, gaspijpleiding willen trekken. Naar, van Qatar naar, het, uh, naar Europa toe. Dan moeten ze ook door Syrië heen. En die Russen hebben liever dat, dat uh, er. Uh, Russisch gas gekocht wordt in Europa. Mm. En daarom. Ze hebben daar ook een, uh, ja, een blokkade met hun uh, li ze, ze hebben een een waterhaven die het hele jaar open is met een basis. En ze hebben daar een gaspijpleiding, uh, blokkadefunctie, denk ik. Ja, dat, dat verhaal over de gaspijpleiding, dat vind ik altijd het meest plausibele klinken als de verklaring wat, waar, waarom wij ISIS aan het bestrijden zijn. Hmm. <laughs> ja, ja. <laughs> Ik ben trouwens, maar ja, ik zal dus weer een heel lul verhaal. Dus laat me zitten. Laat me zitten. we <laughs> zijn hey, al, al begonnen. Geen tijd <laughs> voor. kort. Uh, we nog maar ja, een berichtje? Ik, ik, ben ik ben begonnen met het kijken van House of Cards. Oh, mijn, ah, ja, ja, ja. mijn vriendinnetje zei dat ik dat moest doen. Nee, hele lange, lange zitten. En kan ja, ook ja, nog een uit de 1990 kijken. Ik had dit weekend weer zoveel tegenval. Als dat ik twee seizoenen in uh, 24 uur heb gekeken, volgens mij. <laughs> Oké. <Okay. Maar, laughs> Dan moet je bij denken, letter. dit gaat over Bill Clinton, hè? Ja, precies. En, en, en het is wel waarschijnlijk hoe dat daar eigenlijk. Uh, ik, ik zou eens even moeten terugzoeken wanneer al die series nou zijn uitgekomen. Want, ja. ja het aparte hiervan is, hoorde ik iemand zeggen. Je had, vroeger had je, zeg maar, politieke drama's. En dat waren toch allemaal uh, ja, wereldverbeteraars. En je had maffia-series Met uh, Don Corleone. En dat waren allemaal schoften. En wat je, wat je ziet, is dat. Nou, eigenlijk voor het eerst bij House of Cards wordt eigenlijk de overheid gewoon als een soort echte mafiosi afgeschilderd. Die ook gewoon echt mensen vermoorden voor de metro duwen. En je ja, ja. er niet uitkomt. Dus maar die wel... schrijver, het is gebaseerd op een boek. Hè. Dat boek is in het uh, begin jaren negentig verfilmd door de BBC. Uh, dat ging over een Engelse politicus. En uh, dit is gewoon één op één uh, vertaald naar de Amerikaanse politiek. Door, uh, dus er is jaren. ook nog een film van? Nee, het is een serie, een miniserie uit, uh, van de BBC van begin jaren 90 en dat was weer gebaseerd op een boek en die schrijver van het boek House of Cards die had dat weer geschreven eigenlijk nadat hij voor, na voor de zoveelste keer zat dus een lange periode tussen die een... doet toch wel erg aan de Clintons denken vind ik die Amerikaanse vertjouwer ja ja dit vertelt de Amerikaanse ding maar die in ieder geval die dat boek had geschreven of, die had een, uh, was een beetje gedesillusioneerd geraakt is toen in zijn vakantie is die uh, de prins weer eens gaan lezen en hij raakte zo geïnspireerd, hij denkt, laat ik met mijn ervaring, met de Engelse politiek, dit verhaal van Machiavelli nieuw vertalen. En dat heeft, toen heeft dat boek House of Cards geschreven. In ieder geval, zo is dat boek gekomen en daar is die serie, uh, Brit, die Britse serie op gebaseerd. En dat is weer <laughs> de basis van die uh, Amerikaanse serie. Ja. Kunnen jullie het nog volgen? Maar, maar hoe dan ook, in de Amerikaanse serie <laughs> heb je de president, en zijn vrouw wordt ook president daarna, ja, ja, dat, ja, dat, ja. door... dat ben ik nog niet. Dat ben ik nog niet. Okay. Maar dat, dat de laatste, dat, uh, dat kwam eigenlijk door de omstandigheden van... Uh, waar had ik het nooit genoemd? Daar <laughs> ja, heb ik deels heel van. Nou, gaan we weer terug naar Syrië. Was ja. het, waar het allemaal mee begonnen was met uh, uh, Turkije is... Uh, Turkey, Turkey is calling for NATO's protection nadat 33 soldaten werden gedood bij en een bij een airstrike in Idlib. Ja, is, wat doen die lui in Syrië zou je dan vragen. Maar daar waren ze bezig om terroristen te bestrijden natuurlijk. Ja. En dan zegt een of andere Turk, die zegt, uh, uh, iemand, uh, Selik, die zegt, We call on NATO, NATO to start consultations. This is not an attack on Turkey only. It is an attack on the international community. <laughs> A common reaction is needed. The attack was also against NATO. Dus uh, ja, daar probeert iedereen erin te, heel NATO erin te zuigen. Ook een reden waarom je van die NATO af moet. Nou, die, die, diezelfde discussie waar ik dus in de overheid en samenleving in zat met die fundamentalistische Turken. Daar uh, plaatsen ze zo'n artikel in. Want dat, uh, uh, de Turken die hadden dan Idlib veroverd. En het schijnt dat die bevolking ze dan welkom had geheten als de grote strijders van Mohammed of zoiets. Dus, <laughs> kreeg, ja, ik kon het hele bericht niet lezen, dat in de Turks natuurlijk, maar ja, dat vond ik wel typisch. <laughs> ja. Goede propaganda. Hey, die, die, die propaganda in Turkije is echt heel sterk, geloof ik. Ze hebben er echt, mm -hmm. uh, die geloven werkelijk alles wat ze voorgeschoten wordt daardoor, die, uh, die Erdogan. Zelfs als ze in Nederland wonen? Hè? Ja. Ja, en die Erdogan is, die is dan, die op basis daarvan ook overal aan de vecht. Want en niet alleen in, in Syrië, maar ook in Libië is die heeft hij zijn troepen naartoe gestuurd. Hè. Dus ja, hij heeft natuurlijk zoveel gewillige gepropagandeerde uh, schietvolk dat hij gewoon, gewoon niet kan laten om hier en daar zijn, uh, een dus landje te gaan raam... zetten. Het staat ah, een, een beetje door van de van een paar. Van, maar van een paar jaar terug, weet je dat dan nog? Dat die... Uh, um... Dat Nederland zich daar druk over maakte als een Nederlandse regering dat Turkije die had toen verkiezingen. En die wilde toen in Nederland campagne gaan voeren onder de Nederlandse Turken. Ja. En daar had het Nederlandse parlement toch wel degelijk problemen mee. Maar dan dus zie je ja, een toen, beetje hoe ver die propagandamachine gaat. Toen ja. hebben ze die ambassade. Nee, de minister Binnenlandse Zaken of zoiets. Van, van, toen kwam er een minister uit Turkije die kwam op bezoek in Nederland. En die hebben ze gewoon weer buiten ja, ja Maar zou Nederland dat nooit doen als er verkiezingen zijn in Nederland. Gaat er dan geen parlementslid naar het buitenland toe, ja, naar een, het een gebied waar veel Nederlanders zitten. Nee, want het nee, Nederland Nederland is dat er verkiezingen zijn. Zolang dat jij maar blijft kiezen, accepteer jij dat Koningshuis. Dus ja, maar hier gaat gewoon één poppetje. Turkije gaat er één poppetje die uh, stemmen wil winnen. Maar zal er nooit een politicus naar uh, Benidorm gaan of zo, tijdens of, verkiezingstijd? Uh, ik weet nou, de LP'ers die gaan om die handtekening te halen, gaan ze soms uh, naar Aruba toe of zo. Om, uh... Ja, maar dat is, <laughs> ja, dat is Nederland, hè? Dat is een gemeente. Een gemeente. Uh, Aruba. <laughs> We gaan even naar Benidorm ofzo. Het is vakantietijd en de verkiezingen zijn in de vakantietijd. Nou, alle Nederlanders zitten daar. Ja, daar gaan de mensen met LSP-jasjes, bombejacks daar in de zon. <laughs> ik denk ongetwijfeld dat de politici naar beneden gaan, maar niet, ik denk niet dat ze veel campagne voeren. Maar, maar zouden er nou ja. landen zijn waar het gewoon verboden is om überhaupt uh, um, via een of andere politieke uiting je eigen land te promoten? Bijna overal. Ja? Als je dat op een manier doet waarop dat het gevaar oplevert voor het land. De Amerikanen voeren hier toch ook campagne? Het gaat allemaal over hoe geweldig de ja. Democraten zijn en hoe slecht Trump is. Maar, ja. maar het gaat er dus ja. Om... Ja, Op de NOS, nota benen. Ja, ja. Als ja. jij maar communiceert met die overheid waar jij die campagne wil voeren, dan kan die jou dat goedkeuren. Maar bijna iedere overheid heeft ook altijd een wet. In de, de dingen de, om jou tegen te kunnen werken, mochten ze ja, het, ja, het niet eens met je zijn. Het is ook zo, ik heb voor de LP dus een recent de recente hele, hele rijksbegroting voor 2020 uitgezocht. En er staan aardig wat miljoenen, zo niet tientallen miljoenen in bij buitenlandse zaken voor promotie van het Nederlandse, voor de Nederlandse cultuur en erfgoed in ja, het buitenland. Ja, ja, ja, ja. de wereldomroep en zo. De, de, de, de, ik weet voor Amerika dat Radio Free Europe of zo heet dat. Uh, of ik weet niet of het Radio Fury Europe is, maar die hebben, die hebben van die radiozenders die specifiek uh, propaganda zijn en zich richten op de uh, voormalige Sovjet-Unie. Ja, radio Free Europe, ja, dat was in de, ja, in de Koude Oorlog. Ja. ja, en die mogen zich niet eens op Amerikanen richten, want er is een wet die verbiedt dat Amerikanen propaganda, Amerikaanse overheid propaganda bedrijft tegenover haar eigen burgers. Dus die mogen niet, uh, ja, omdat het officieel propaganda is, mogen ze niet de Amerikaanse burgers lastigvallen. Ja, dus het is die niet uh, aan mijn eigen wetgehouden, maar Duitsers was een propagandamiddel van de CIA. Oh, ja. uh, <laughs> prachtig. Ja. Maar goed, ja, um, of al, jij wil nog iets zeggen, Rick? Nee, nee. nee. Oh, okay. Nou ja, nou ja ik, ik zat nog even te denken van, uh, hoe willen ze dan al die politieke campagnes noemen? Ja. Dat is niet propaganda, kennelijk. Uh, uh, uh. Maar um, nou, een laatste berichtje. Uh, eigenlijk op toch vrede in Afghanistan uh, voor dezelfde keer. een ja, beetje al bericht. Ja, um, ik zag het staan en ik dacht, hey, ik hoorde vandaag nog op de radio dat de Amerikanen alweer een bombardement hebben uitgevoerd. Had, <laughs> ja, ja, inderdaad. Omdat de Taliban een aanval zouden hebben gedaan. Ik, ik heb dus even opgezocht net, Taliban is meervoud. Ik denk wel dat goed zeggen, zouden hebben gedaan. Taliban betekent studenten. Hè? Ook interessant. Ah, okay. ja. Nee, maar dat, dat zo snel kan gaan. Dan hebben ze weer een of andere excuus gevonden. En dan is het toch weer voorbij. Dus ik weet niet waarom dit überhaupt al gesloten is. Dat het een of andere... Uh... AR verhaal denk ik. Ja. Nou, het heeft niet te grote media verhaald. Uh... Ja, het is uitgelegd dat ze vooral heel veel heroïne moeten blijven verhandelen met de VS. <laughs> en dan, uh, dan, mogen ze de, dan, dan krijgen ze weer wapens van ze. Lopen ze, ze weer de... ja. Maar ah, ik weet de keur... dat er heel veel voorwaarden waren gesteld aan deze... Het was, het was zo, we gaan, we gaan ons over 14 maanden of zo totaal terugtrekken, maar dan wel mits er geen uh, de schermutselingen niet oplaaien of zo. Wat natuurlijk eigenlijk betekent is van uh, ja, we gaan ons niet terugtrekken. Blijkbaar. Want de Taliban die zetten gewoon ook de aanval op Kabul voort. En uh, kennelijk is er al een tegenbombardement gedaan. Dus, nou ja, dat, uh... En anders dan verkleden ze zo'n US Navy SEAL met een tulband. En die schieten vaak weer met een klappertjespistool. En dan kunnen ze weer een jaar blijven. Ja. Maar het ding is ook wel dat... Uh, ja, nu zijn ze dan toevallig in oorlog met de Taliban. Maar in het verleden kwamen dat soort verzetsgroepen... Die kwamen ook wel eens gewoon bij grote politici aan tafel zitten. Dat is in Nederland ook gebeurd. Dat kwam Tuurlijk. in de jaren 60, 70... Uh, Gaan we ze bij het kabinet de naal aanzetten om lekker te overleggen. Ik geloof, dan moet je het dienen of zo. Ik weet niet meer precies welke groep het was. Nou, ja, ja. Reagan die staat nog met die Taliban in het. Dat uh, was het de Muj Mujahideen. Ja. <laughs> maar die, de, die, die zei nog dat dit, dit zijn de, het equivalent van onze Founding Fathers. Of de, de ja. mensen die de. <laughs> die ja, de de kon die -O o, toen konden we nog eens heel hard doen. We konden nog tegen de Sovjet-Unie, <laughs> natuurlijk. En, en, en laatste figureer in de Rambo-film. <laughs> ja, laatste was. Hij als, uh, ja, als acteur speelt hij ze belangrijk waarschijnlijk. Maar. Laatste vertelde iemand bij, die las het NRC. Die zei: De NRC die worstelde ermee dat, dat in binnen twee zinnen moesten ze van de Mujahideen, is geweldig, overgaan naar de Taliban, is super slecht. Terwijl het eigenlijk gewoon dezelfde mensen zijn. Ja, maar daarom krijgen ze dus weer zo'n nieuwe naam verzonnen. Want het zijn gewoon nog steeds de Mujahideen, maar die waren goed. Dus ja. nu moeten ze slecht zijn. Oh, dan verzinnen we ze maar even aan de, de Taliban. Terwijl dat ze ja. zichzelf Al-Qaeda noemen, al die tijd. Net zoals de. Al-Qaeda zijn ook weer al begrip oh. terrorist, weet je, of uh, verwarde man. Dat zijn like interessante <laughs> termen die je te pas en te oppas kunt gebruiken. Dat zijn gewoon de meningen, ja. ja. Al-Qaeda was zo, er was, uh, er was iemand Voor die. politieagent, een verwarde man. Josh, ik zat even uitleggen. Er was iemand die had het adressenboekje, uh, de database, Al-Qaeda, de basis. En dat was, die heette Osama bin Laden en die, dat was de contactpersoon tussen, die, tussen de CIA en de Moejaheedien. Dat is dus al Qaeda. Snap je hem nog? En, ja, en die zijn <laughs> toen gevraagd of dat ze willen doen alsof dat zij die hele aanslagen hebben gedaan. Terwijl dan de, ja, het is meer van bijna de Bush. Uit... De familie nou... Bush heeft toen die, die, die 11 september die, die, uh, het World Trade Center opgeblazen. Nou, nou, het, het, Zo, wel ook niet? Nou, nee, de, de, Koude Oorlog viel uit elkaar. Uh, de Koude Oorlog kwam en toen viel alles uit elkaar en moesten mensen toch maar voor zichzelf beginnen. Ik bedoel, er zijn heel veel KGB-mensen die in de, in de groene beweging in Europa uh, zich genesteld hebben. En uh, ja, ook die mensen die, die vroeger uh, tussenpersonen waren voor de CIA, die, uh, ja, die hadden ook niks meer te doen, maar die hadden wel een ton aan ervaring. En uh, wat connecties, en die zijn ook een beetje voor zichzelf begonnen. Dus uh, ja, zo kun je het een beetje zien. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, uh... ja, het is toch jammer dat dat nog niet zo breed gedeeld wordt, die analyse. Mm, ja, ja, iedereen heeft zijn mening over, laten we het zo zeggen. Dat maakt het interessant. Maar het was er wel het <laughs> verhaal dat de Taliban onderdak bood aan Al-Qaeda, was het toch? Dat was een ja, ja, ja, ja. Ja, ja, het. Ja, dat was dan nou ook bij het Vredesakkoord. Dat ze beloofde plechtig niet langer onderdak te zullen bieden aan terroristische bewegingen. Ah, dit is allemaal zo onzin, maar ondertussen is het wel. Ik las ergens de langste, of dat hoorde ik, de langste oorlog waar de VS ooit in gezeten had. Maar ik, ik had het idee dat de Vietnamoorlog toch langer was. Maar nee, mijn... nee, nee, nee, nee. Um, misschien uh, niet uh, officieel stuk van uh, oorlog zo. Maar het kost ook, uh, wat heeft het, 1 of 2 triljoen gekost? En mm. ja, natuurlijk, nou, zijn die, laatst zijn die Afghanistan-papers boven water gekomen. En daar bleek eigenlijk uit dat de militairen de hele tijd hadden gezegd: van Nou, het staat op het punt om te winnen. En ze uh, zit er daarna ook dichtbij en het is niet ver weg meer, uh, de overwinning. En dat was allemaal misleidend. Maar daar heeft het wel weer enorm veel gered. Ja, nou, weet je, met al dat soort dingen, hoe je groepjes noemt en wat mensen gedaan hebben... ...ik denk altijd, ik ben er niet bij geweest en dat heeft op mijn leven ook niet bijzonder veel invloed. Dus wat moet ik er dus feitelijk is dus niet mee, waar. weet je? Het is een soort poppenkast. Maar dat is dus niet waar, dat het op jouw leven geen invloed heeft. Juist ja, wel, ik bedoel, daardoor ben je misschien juist niet meer in de overheid gaan geloven. Toch? Nou, heel snel Nou, niet eens zozeer in jouw eigen geloof, maar de, de welvaart in Nederland is zo hoog, omdat wij, ja... Nou, het had veel hoger kunnen zijn. Nou, dat vraag ik me af. Ik denk dat in Nederland de welvaart best wel op zijn maximum zit. Hoe mm. had je nog meer welvaart willen hebben in Nederland, Jovan? Nou ja, de voedselbank doet goede zaken op dit moment hoor, in Nederland. Ja, uh, maar hoe ja, zit ja. dat dan in Afghanistan? Denk je dat daar ook een voedselbank is bijvoorbeeld? Nee, ja, daar is het natuurlijk nog slechter, maar het had allemaal veel beter kunnen zijn als er geen oorlog was. Ja, maar dat is dus niet waar. Jij profiteert gigantisch van al die oorlogen die er gevoerd zijn en die ze voeren. Hoe werkt dat, Josje? Uh, ja, nou, Doordat het oliebelang van, uh, van, van jouw koning wordt beveiligd. Ja, maar je, je een auto. <laughs> nee, maar nee. dat, is toch, uh, maar dat de, de, de, Daar profiteert de koning nog wel. Maar daar profiteer wij. Die olie was toch opgepompt. Uh. Nou, maar nu zijn ze opnieuw opgepompt door Shell. En de, de winst die Shell daarin maakt, daarmee kunnen ze ontzettend veel Nederlanders aan het werk zetten. Ten eerste en ten tweede Nee, die worden thans... niet met, met Shell geld aan het werk gezet. <laughs> dat is gewoon een ondernemer die, uh, die, die zijn winst maakt en die betaalt dat uh, deels in uh, uitlands personeel. Dat geeft het ja, de Shell, natuurlijk. Maar. Allee, de ondernemer misbruikt Shell mensen. wel aan, toch? De de ondernemer misbruikt wel de vlak van het land waar zijn hoofdkantoor gevestigd is om het leger van die mensen te laten vechten voor zijn oliebelangen. Mm. Ja, uh, maar die heeft er wel voordeel ja. aan, natuurlijk. Maar ik denk dat als je dat, je, dat de burger, die is er het nadeel van, want die moet dat leger betalen. En, en voor de rest is het een hele inefficiënte uh, actie om met een leger een uh, proberen een, een oliebelang te verdedigen. Dat is heel, het is heel makkelijk op te blazen en te saboteren. Dat zie je in Nigeria dus natuurlijk ook in Nigeria, dat is ook een groot uh, drama. Ze zijn eigenlijk gewoon uitge uitgebombardeerd ongeveer. Maar het is nog sterker, dat is zelfs in het Midden-Oosten, die grote oliemaatschappijen daar, die laten hun, uh, laten hun raffinaderijen beveiligen door private legers. Maar volgens mij zit ze toch niet in het midden in Afghanistan, het is het, of, uh, Dat is misschien makkelijk het... Uh, het is alleen een balken en een ding. sproertje die daar... een paar aan Ja, er zit daar we niet zoveel olie in Afghanistan, hè. er zit nee. uh, lithium geloof ik. Ja, ja, ja. En uh, voor de accu's van die auto's en uh, maar ja, ja, ik, ja, dat ik, soort ik, dingen. Ik en poppen, zie hè? hoe je kan volhouden dat je degene voordeel uit behaalt dat je met die NATO al die... Uh, opkomende, bijvoorbeeld dat Servië waar ik hier zit, dat Joegoslavië, dat is gewoon puur uit elkaar gespeeld door NAVO, omdat het een sterke tegenstander was. En, en ja, oké, okay, die mensen die hadden dan toevallig uh, het al niet zo heel erg lekker met elkaar voor en dat is gewoon makkelijk om daar olie op het vuur te gooien. Maar de enige reden dat ze daaraan beginnen is omdat er ineens een hele sterke handelspartner uit elkaar kan vallen. Nou, en zo voeren wij al... ...overal uh, onze bullshit... ...de hele reden dat we daar binnenvallen... ...bij die Taliban... ...is toch gewoon een grote op onzin geweest. Ja, dat maar zijn... kost toch. uiteindelijk kost het... ...bijna iedereen geld... ...behalve de spelers die bijvoorbeeld direct... ...een benzinestation verkopen... ...van een uh, paar miljoenen en daar neer laten zetten... ...of militaire apparatuur... Maar, ...maar de burger kost het heel veel geld... ...en het, het is een hele inefficiënte manier... Uh, om, uh, ...om een land te bezetten... ...om daar economisch gewin uit te halen. Je kan veel beter... De Amerikanen zijn bij Afghanistan zijn ze ook 2 trillion dollar hebben ze daaraan verspeeld aan die hele oorlog. Daar had je, als je dat gewoon bij de mensen had gelaten, hadden ze veel rijker geweest, die mensen. Die hebben er geen voordeel van gehad dat het ja. Amerikaanse leger Afghanistan op, bezet heeft gehouden. Op korte termijn, termijn niet, nee. Maar als ze al die oorlogen en, en, en, en weet ik veel wat voor uh, dingen dat er nog meer... Als ze uh, Gaddafi niet hadden afgeschoten en hij had daar een gouden dinar gemaakt en zijn olie voor dinar gaan verkopen, dan hadden ze misschien... Niet die 2 miljard hoeven te besteden om Gaddafi omver te werpen. Maar dan hadden ze nu wel een heel andere verhouding gehad op de wereldoliemarkt. Het is wel waar, maar het, het, het ding is ook dat die dicta dictators. Uh, uh, niet alleen in Libië, maar ik dacht ook in Egypte. dat, uh, dat die er ook gewoon zijn neergezet door, de, uh, door westerse mogelijkheden. Ja, dat doen ze daarna. He, in Afghanistan is hetzelfde. Die mensen daarvoor, die worden ja. de, die Taliban, Die Taliban wordt eruit geflikkerd. En ze zetten er gewoon een, een paar van die, uh, nou ja, ja-knikkers, zullen we het maar zo noemen. Maar neem nou het verhaal van de gouden dienaar. Kijk, de, dan zeg ik van, nou, als ik het voor het zeggen zou hebben, dan uh, <tossimus> volgens mij is het in mijn voordeel, als zij niet uh, Gaddafi daar uh, met een oorlog om zeep helpen, met een heleboel vluchtelingen tot gevolg, en dan die gouden dienaar, dan gaat het Fiat-systeem eraan hier ja dat is nog mooier voor, voor mij daar heb ik nog meer voordeel aan uh, dat hele fiat systeem er weg gaat want dat is ook ja. geen grote plundertocht voor ons dus maar, ding maar is ook het, het is ook ja, ja. gewoon een broke, broken window fallacy van formaat natuurlijk als dus jij je geld allemaal gaat uitgeven aan oorlogen moet je ja. denken waar je dat geld anders aan het kunnen uitgeven had op die manier de economie ook kunnen bloeien Cis, daar ja, heb, dat heb ik dat stukken is. liever dan dat we naar een of ander ander land gaan bombarderen ja ja, ja. Dus, ja, ja maar, ik denk, ja, dat is ik denk dus ook dat het meer had, dus, had opgeleverd die winst ja. die het op de andere manier had opgeleverd die komt ja. niet aan die grootbezitter van die olieaandelen. Ja, nee, nee, maar dat is ook de reden dat het gebeurt natuurlijk. Er zijn wel degelijk ja. mensen die er voordeel van hebben en die lobbyen ook voor die oorlogen natuurlijk. Ja, dat is het, exact het voorbeeld wat jij nu gebruikt met van ja, jullie verdienen allemaal heel goed aan die uh, oorlogen. Nee, zelfs niet op de lange termijn. <laughs> er wordt het land helemaal naar de kloten geholpen. Dat is net als een ruit die doorgegooid wordt. En dan kan je zeggen, ja, maar dan heeft eruit te maken weer werk. Nee, maar de schade is uiteindelijk veel groter. Want dan moet uiteindelijk, komt dat ook weer terug in de prijs en zo. Nu zie je het al met alle belastingen. De staatsschulden in Amerika. In Nederland. Het is uh, eigenlijk een hele verliesgevende situatie. Ook op de lang, vooral ook op de lange termijn. Ja, juist op die lange termijn. Maar op de ja. korte termijn in het nu. Hou jij je macht. Ook niet. Ja. Nee, Toch, daar nee. ben ik het niet mee eens. Ja, er mag, mag, wordt macht meer uh, ja gehouden, maar ten koste van een hele, hele hoop. Terwijl als dat er niet was, en dat is wat we niet zien, dan was er voor iedereen uh, gewoon een heel uh, welvarend leven. In het Midden-Oosten hadden mensen het goed, hier hadden mensen het goed. Er was geen terreur, er was geen surveillance state nodig geweest. Uh, er was niet uh, aller, allerlei regels en beperkingen en, en, en immigranten die had, hier naartoe had vluchten. Er niet en... op elkaar gezeten. De excessen waren waarschijnlijk iets Minder groot geweest, denk ik. Er nee, ja, waren we dan geen excessen niet. geweest. Dan was gewoon handel, uh, of er was gewoon handel geweest met het Midden-Oosten. Dat was alles liefde en vrede. Ja, en, nou, uh, nou, precies. Ja, als dat niet was gebeurd, als die oorlogen er niet waren. Nu stelen wij eigenlijk die welvaart daar en ja. trekken wij het naar hier. Ook niet ja, helemaal. Het is een hele hoge prijs. In het Midden-Oosten <laughs> zijn er allerlei oliescheids die er natuurlijk zwaar aan verdienen. Maar die, zijn, uh, die hebben waarschijnlijk ook goede betrekkingen met alle westerse landen. Ja, ja, ja, want als ze dat niet zouden hebben, dan kwam daar ook even een drone overheen gevlogen. En dan zetten ze er weer iemand anders neer. Ah, ja. En dat is dan wat, het, wat ik er zo bezwaarlijk aan vind: is dat dus de vlag van zo'n land gebruikt wordt om een, voor een bedrijf. Uh, dat te regelen. Ja. En ze zeggen, ja nee, want de, de twin towers zijn ingestort. ja oké, okay, ze zijn echt ingestort. dat is dan wel weer zo. Uh, maar en, en dat is dan misschien weet, net niet het goede voorbeeld. Ja, ja goed. Maar <laughs> ik heb het idee dat die bedrijven meer een soort middelman zijn, hè? want je die oliecheiks, die, die zijn daar de eigenaar van die olievelden. En ja, die bedrijven, die, die verdienen daar tussendoor wel geld aan, met, met de doorverkoop als het ware. Maar als je kijkt in, in Dubai en in, in, in Saudi-Arabië, hoe, hoe ontzettend rijk die lui zijn. En dat ze gewoon een ijsbaan in de, in de woestijn kunnen aanleggen. Dan denk ik, nou, die uh, laten zich ook niet ongemoeid. Maar de Verenigde Staten laten het ook lekker gebeuren als Saudi-Arabië weer eens Jemen bombardeert. Dus dat grijpt wel lekker in elkaar allemaal. Ja, ja dan ja, verklaart je weer bommen. We zijn, uh, ja, de oorlogindustrie die doet er wel uh, goede zaken bij. Maar uh, we zijn al eigenlijk al een half uur over tijd. Nou ah, ja, ja, beter dat, dat de radio-uitzending over tijd is dan je vriendin, Johan. He? Ja, is, is ze er nog niet? <laughs> nee, ze komt vandaag niet, ze, heeft, uh, ze is moe. Oh, oké. Okay, okay. Maar dat is ook maar goed, hè, want we hadden het verplaatst. We zouden het eigenlijk gisteren doen en we zijn vandaag omdat ik niet kon. Dus. Ja, goed. Maakt niet uit. Uh, in ieder geval uh, ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar uh, deze uitzending. En de uiteraard de deelnemers hartelijk uh, danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer, en als alles mee zit met John McAfee, tenzij hij weer gekke dingen gaat doen, en die kant zat uiteraard vrij groot. <laughs> ik wil in ieder geval iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week te wensen, en ik zou zeggen, toedeledokie, en ik hoop dat ik nou de goede knop indruk, ik probeer, probeer deze even. Ja, welkom. Oh nee, dus deze toe... moet ik hebben, deze, deze. Ja, goed idee. Hoppakee. De glaswijn is uh, bijna op. Kunnen we kunnen nog even blijven hangen tot het uh, die op is. <laughs> mm.